Goedemorgen. Het Federaal Voedselagentschap heeft vorig jaar bijna 5.000 klachten binnengekregen en dat is een record. Die kwamen bijvoorbeeld van mensen die ziek werden nadat ze iets gegeten of gedronken hadden. Veel klachten gaan ook over hygiëne bij voedingsbedrijven of in de horeca. Elke klacht wordt onderzocht, zegt Helene Bonte van het Voedselagentschap. Elke klacht die het FAV ontvangt van consumenten, wordt doorgestuurd naar onze controleurs op het terrein en die kunnen dan uh, waar nodig de juiste maatregelen gaan nemen. En we zien toch vorig jaar dat in één van de twee klachten die we hebben Ontvangen, de klachtje grond bleek en dat we de nodige maatregelen hebben moeten nemen. Dus voor ons zijn die klachten echt wel een belangrijke bron van informatie. En naast de klachten kreeg het voedselagentschap ook duizenden vragen, vooral over voedselproducten die worden teruggeroepen. Het zijn mensen erg bezorgd? Zo was er vorig jaar een salmonella uitbraak bij de chocoladefabriek van Ferrero in Aarle, waardoor kinderchocolade besmet was. Sinds de coronacrisis is het aantal klachten over de Vlaamse rusthuizen sterk gestegen. Vorig jaar waren dat er 600 en dat is een record. En net nu is ook bekend gemaakt dat er nog eens twee woonzorgcentra van de Franse rusthuisgroep Orpea onder verhoogd toezicht komen. Die groep moest eerder al drie woonzorgcentra sluiten. En nu krijgt ook het Prinsenhof in Brugge extra controle. Minister van Welzijn Hilde Krevitz vindt dat problematisch. De situatie bij Orpea baart mij ook wel zorgen. Er zijn straks zeven woonzorgcentra die onder Hoog toezicht staan. De administratie en de inspectie hebben mij wel gemeld dat op een aantal plaatsen er beterschap merkbaar is, maar dat is nog niet van de aard om die maatregelen te lossen. In Polen is een activiste die voor het recht op abortus strijdt veroordeeld tot acht maanden taakstraffen. De vrouw had abortuspillen gegeven aan een zwangere vrouw die het slachtoffer was van huiselijk geweld en van haar man geen abortus mocht laten doen in het buitenland. Het is in Polen niet strafbaar om in het bezit te zijn van abortuspillen, maar iedereen die een vrouw helpt met een zwangerschapsonderbreking riskeert tot drie jaar cel. In de Champions League voetbal heeft Manchester City zich geplaatst voor de kwartfinales. City won van Leipzig met maar liefst 7-0. Erling Haaland scoorde vijf keer en Kevin De Bruyne maakte de zevende goal. Ook Inter Milaan met Romelu Lukaku gaat door na een 0-0 gelijkspel bij Porto. Inter had de heenmatch gewonnen met 1-0. Ik ken er nu geen bal van, maar die Haaland, wat een baas. Wat een baasje. Dit is het nieuws uit jouw buurt. Wel Gent met zijn 40.000 kotstudenten... reageert opgelucht op de komst van een Vlaams kotlabel. Een kwaliteitsmerk is dat voor koten. En huiseigenaars in Aals zijn steeds meer bereid... om te verhuren op de sociale woningmarkt. Vanochtend nog winterse buien mogelijk. Nadien wordt het droger weer in Oost-Vlaanderen. Inclusief brede opklaringen met wat zon. Temperaturen van een 7-8 graden. En de wind is minder fel geworden. Meer nieuws uit de provincie hoor je over een half uur... en vind je in de app van VRT Nieuws. Maatkasten online. 100% op maat, 100% Belgisch. De dag is begonnen. Goedemorgen, Kim. Goedemorgen. Ja, goedemorgen, Shema van het nieuws. Goedemorgen. Ja, wat het nieuws alweer zeg. Ja. Oef, jongens. Veel klachten. Ja, veel klachten. Ik heb Frank de bozer niet gehoord gisteren. Nee, die is altijd positief. Altijd ja. positief. Ja, ja. Die gaat nooit de klachten hebben over iets, denk ik. Er is... Maar ja, als die voor het nieuws zou werken, kunt toch niet blijven, zeg, Er is geen slecht nieuws. Nee, helaas. Nee, hey, dat wel. Maar, boe, goedemorgen, het is woensdag jouw dag begint. Goeiemorgen, morgen. Met Peter en Kim ga je de dag in. Met een laag op je gezicht. Hey, hey, hey. Woensdag, toch een beetje een feestdag midden in de week. Wat was toch vroeger zo? Een halve dag school, dan wist je van... Oh, hoe tof is dat? Breek de week. Oh, pardon? Breek de week. Breek de week. Vandaag, even... Echt eens een week Oké, okay, mooi. Maar de vroegste vraag van morgen is woensdag: wat doet hij met jou, lieve luisteraar? Eh, misschien ook nog school, eh, misschien ook niet natuurlijk. Dus woensdag, wat doet hij precies met jou? Deel het even in de app van Radio 2. Denk gewoon woensdag, en wel, uh, dat is dat. Nu delen en laat jezelf inspireren. Goedemorgen. Someday I met a strange lady I bet you made the sandwich, and he said, "I come from." Ook al niet. De problemen toch? Ja, het was wel wat weer. Uh, gisteren wel, hè. hopelijk vandaag iets minder uh, problemen. Maar op de Antwerpse ring richting Nederland... moet je toch in Antwerpen-Noord alweer opletten voor een ongeval. Dat is gebeurd op de aansluiting naar de A12. Dat is die lange bocht daar. Het is tien minuten aanschuiven vanaf Merksem... Dan op de buitering rond Brussel vertraag je dan weer een Deelbeek. Daar is door een ongeval momenteel alleen maar de rechte rijstrook open. En opletten als je naar Duitsland of de Ardennen gaat met de auto of vrachtwagen. Het is een beetje aan het sneeuwen. En dat betekent dus vertragingen op de E40 naar Luik. En ook op de E42 richting Sankt Wiet. Ik kijk even rond mij. Duitsland, Ardennen, iemand jullie, dames? Graag. Ja, graag. Goed Dank Goed wel. Dankjewel. Het was gisteren langs de langste file dag van het jaar al. We zijn nog maar maart. Nou, niet lekker. Vandaag 15 maart is de dag dat je hoort op Radio 2 dat er veel meer klachten zijn bij de voedselinspectie. Je zou dus echt alles kunnen krijgen vandaag. Een Beetje sneeuw, een beetje zon, een beetje wolken. En op dit moment, ja, blauwe lucht zien we hier boven de Radio 2 toren en wolken. Maar misschien heeft gewoon iemand met een stift dat blauw gekleurd. Het lijkt blauw, want het is eigenlijk nog gewoon heel donker. Het is gewoon donker, is dat ja. Maar hey! Leuk dat je zo positief. Even Frank de bozer erboven halen. Maar ons hart klopt deze week extra voor Vlaamse brabant en Brussel omdat we jou zo graag zien. En morgen zitten we in dat aardrijkskundig hart van Vlaams-Brabant in Kortenberg. We zitten aan het gemeentehuis met een live show met koffiekoeken. Met Koffie, met Willy Sommers, met Peter, met Schema en het is er ook Mark, dus het wordt gewoon kei plezant. Heel gezellig. Heb ik al gezegd dat er een echte prinses komt vandaag? Ja, gisteren uh, 37 keer, denk ik. En bij deze, voor de mensen die het nog niet door hadden, vandaag komt prinses Delphine die met erg goede dingen bezig is. En dat is ja. echt geen onzin. En dan was de vraag, de vroegste vraag van morgen woensdag, wat doet dat met jou? Hendrik gaat op woensdag meestal sporten en uh, dan telt hij ook al af naar het weekend. En Vivian de Vries zegt, woensdag is het altijd omiedag, we gaan naar Bekkevoort om op de kleinkindjes te passen. En Angelo Kajenbergs, die moet helaas naar school. Moet mag, mag naar school. Hè? Dirk Blanchard uit sint lieveshoutem Goedemorgen, Dirk. Goedemorgen, Peters. Mooi en hoor. Goedemorgen. Onderweg met het huisveld naar de verbrandingsoven. Hoeveel zit er in de bak, jongen? Ja, uh, dat is mijn, uh, mijn, mijn dagtaak vandaag eigenlijk. Drie maal naar van Vanavond, richting brullen. En vanavond om vier uur is het voor mij weekend. Oh, en, en raakt die reuken ook uh, ooit uit je neus? Ach nee, uh, we zijn het al gewoon, hè. We dus in het begin dat, we, dat ik hier werkte, ja, dan, dan uh, ruik je dat wat, maar nu, we zijn dat eigenlijk gewoon, voor ons is dat eigenlijk niet meer. Natuurlijk, het mag ook niet extreem zijn. Dan ik hoor het, dan gewoon... het wel ja. en, misschien... Nee, het is, een, het, is een, het is een heel leuke job. En ja, de, de huur nemen je er maar bij, maar wij ruiken dat niet meer. In de zomer zal het altijd een beetje harder ruiken misschien. <lacht> Dat wel, dat wel, maar dat nemen we erbij. En die zomergeur zijn we ook al uh, aanwending toe. Dat dat. Zeg Dirk, geniet vooral van de dag. En doe het goed, man, vandaag. Hé, voor jullie ook. Fuck jij was daar 16 over 6 en we konden hier al meteen geld verdienen. Ja, dus ik heb aan jullie gevraagd: willen jullie vandaag 200.000 euro verdienen? Er zijn luisteraars die nu een hand opsteken. Ja, graag. Ja, jij, Shema. Absoluut. Mensen die aan het luisteren zijn, ook. Hè? Ik ook. Wel dat kan. Je moet gewoon Bolle Jos vinden. <lacht> bolle jos. Beschrijf nu eens wie was Bolle jos. of wie is hem ook alweer? Bolle Jos is een drugscrimineel en die hmm. zit in Turkije of Dubai. En als je die vindt, dan krijg je 200.000 euro. Maar of Turkije of Dubai. Dus je moet al twee landen gaan checken. Ja, maar kan ik ineens op reis een beetje sightseeing en dan een beetje Bolle Jos zoeken? Dat is toch ook een ding? Bolle Jos. man. Waar is Wally? Waar is jos? Ja, Het is wel boeiend altijd, die premies die ze dan uitloven om zo'n crimineel te gaan vinden. Hé, hey, maar dat is een recordbedrag, 200.000. Is dat nog nooit geweest? Dat weet ik niet, maar... Dit is... denk toen Osama Bin Laden zocht dat er wel een pakske meer was. Ja, maar die zou ik nu willen gaan zoeken. Nee, dat, is, uh... dat was ook geen Belg. Dat waarschijnlijk. Oké, okay, bollejos dus, 200.000 euro. Maar... Veel succes allemaal. Ah, ja, succes. Ja, um, dutten, daar moeten we het zo meteen even over hebben. Het is, het is vroeg op de dag, maar dutten is belangrijk. Hoe lang en misschien wel op je werk. Over drie minuten. <lacht> Jouw keuken op zijn best? Kom langs in je Miele Experience Center in Brussel, Antwerpen, Hasselt of Mollem... en ontdek al onze toestellen. Boek je afspraak op Miele.be. Miele, immer besser.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 Profeil. Wij pronken graag met de kwaliteit van onze ramen en deuren... die wij zelf produceren met de pro van Profel. En ook achteraf staan we voor u klaar, want nazorg is onze waarborg. Dat beloven we. Check al onze beloften op profil.be. Ramen en deuren met glasheldere beloften. Profel staat ook voor profijt. Profiteer nu van onze batibouwcondities. Minimax. De compacte wateronthaarder die al je toestellen tegen kalk beschermt. Minimax. Van Minimax. je waterkranen tot je wasmachine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 Ontdek onze tarieven en alle info op luminus.be. Luminus, samen maken we het verschil. Oh mm, speeltuintje, jij maakt mama blij. Op uw glijbaan wil ik glijden. Uw draaimolen die maakt me kettelijk. Oh speeltuintje, ik maak u helemaal afvalvrij. Geef je lievelingsplek wat liefde. Ruim ze op tijdens de lente Schrijf je in op mooimakers.be. Mooimakers!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 Gegrild, gepureerd of als ijs? Geniet van deze tropische lekkernij voor een lage prijs. Aldi, altijd slim. Sommige verrassingen... Oh, nee, nog wel een pamper niet nu. ...kan je niet vermijden. Nee, nee. Verrast worden door wegenwerken? Dat wel. Check wegenenverkeer.be voor je vertrek. Goedemorgen. morgen. Goeiemorgen, 20 over 6. Zometeen gaan we het over dutten hebben. Wees gerust, je gaat niet in slaap vallen. Er is een groot probleem op de Zeedijk in Pannen... Stel je voor, je hebt daar een restaurant op de Zeedijk, dan doe je het toch vooral open in de zomer want dan stroomt het geld binnen en bollejos waarschijnlijk ook maar er is een probleem, zoveel personeelstekort dat ze niet kunnen opengaan waarschijnlijk, Schema. Ja, het gaat eigenlijk om restaurant De Witte Berg, langs de Zeedijk in de pannen, in de buurt van de Duinen en de uitwater zegt, ja, ik vind gewoon geen personeel. Er werken nu twee mensen, maar in de zomer heeft hij er elke dag zeker tien tot twaalf nodig mm -hmm. en hij zoekt er al vijf maanden naar, maar ja Raad hij zoveel reactie dat hij daarop kreeg op die vacatures? Nul. Bijna. <laughs> hij heeft twee telefoongesprekken gehad en één iemand is zich komen aanbieden. Maar dus ja, ja, dat is echt een drama. Hij vreest dus dat hij gewoon zijn zaak niet kan opendoen. Want het alternatief is om zijn terras te verkleinen. Maar dat is al kleiner sinds corona. Hè, want toen mocht je dat allemaal niet doen. Ja, ook. En nog minder tafel zetten, ja, die mens moet natuurlijk ook nog een beetje verdienen. En je hebt die vaste kosten ook natuurlijk. Maar ja. het is ja, dus ook bij heel veel sectoren dat er gewoon te weinig volk is op dit moment. Ja, klopt. ja heel veel tekort. je jullie makkelijk aan personeel in de nee, supermarkt? veel moeilijker dan een aantal jaar geleden. Ja? Ja, ja absoluut. En hoe, hoe lok je ze dan? Uh, met brokjes? Nee. Ja, maar, ja, bijvoorbeeld, geef je dan meer geld of uh, zijn er extra legale voordelen? Nee, heel veel via-via en mond à mond reclame. Via de mensen die al bij ons werken, ah, ken je niemand dat, dat werk zoekt? Ja. Of via so sociale media extra oproepen, uh, uitzendkantoor. Gewoon alle, alle middelen die je hebt aanwenden om, om mensen te zoeken. En op een of andere manier komt het dan altijd wel goed. Ja. Uh, maar ik vind dat... er mij wel zo tien jaar geleden, als je een uitzendkantoor belde, dan had je zo tien kandidaten en kon je kiezen en nu moet je al blij zijn als er één iemand komt heel bijzonder ja, zeker bij zo'n sectoren hoor ik aan de keuze kun je toch bakken geld verdienen ja, of net niet. Misschien is het loon te laag in veel sectoren. Of kan. is het, ja, het werkt te zwaar voor het te lage loon. Was dat vroeger ook niet zo'n typische studentenjob? Dat ze mm. dat dan aan studenten kunnen laten doen? Ja, ja die die In die regio niet. zijn er ook wel meer tekorten dan ergens anders, omdat het zo'n uithoek is. Ja. Ja. Maar dat er alleen maar binnen die regio natuurlijk gezocht kan worden. Terug. Of... Ze mogen niet slapen op hun werk, Ik zou het ook kunnen zijn natuurlijk. Want het is een goed nieuws, je moet een dutje kunnen doen op het werk. Dat zegt de Belgische Vereniging voor Slaaponderzoek en Slaapgeneeskunde. Schema van het nieuws, wat is dat? Ja, de onderzoekers vragen naar aanleiding van de Dag van de Slaap, nu vrijdag, om op kantoor een plek te voorzien waar mensen een dutje kunnen doen. Ze dus we ja. vragen dat echt aan bedrijven, want zeggen ze, het heeft alleen maar voordelen. Als je moe bent en je kan dan even slapen, iedereen heeft het wel eens gehad, hè, je bent aan het werken, werken, werken, en dan ineens krijg je een klopje, ja. en dan stop je eigenlijk een beetje met werken, dan ga je naar de snackautomaat. Uh, ja. Maar als je nu een dutje zou kunnen doen, dan zou je productiever kunnen zijn, zeggen die onderzoekers. Je hebt ook minder stress op het werk dan want tijdens je slaap daalt je bloeddruk. En uh, het is blijkbaar ook heel normaal dat we zin hebben om te slapen 'smiddags. middags. Het is allemaal biologisch bepaald. Het is echt niet onze schuld. Nee, nee, het want is de... nooit onze schuld. Dat is nee, nee, altijd mooi. Nee, nee. <laughs> ons lichaam komt op de middag blijkbaar af en dat maakt ons slaperig. Dat gebeurt tot zelden ook uh, s'nachts. Mm -hmm. Maar het dutje hoeft ook niet lang te duren, zeggen de onderzoekers. Twintig minuten is genoeg. Ja, dat zeggen ze altijd. Hè. Ja, dat zou onze baas daarvan denken. Uh, ja, maar we hebben het voordeel. Ja, wij kunnen rond de middag ook wel gewoon naar huis. En ik doe wel altijd een dutje op. probeer dat toch te doen. Maar dat is dan wel een uur. Ja, maar rond de middag is voor ons eigenlijk al avond. Ja, klopt. We zijn ja. al wakker van drie uur. Ja, maar zo twintig minuten dutten? Ja, ik weet niet, misschien ik had zijn mij ook er op het rij. Ik om het te doen, maar ik heb het nog geen één keer gedaan. Nog geen enkele keer? Nee. Nee. Lukt gewoon niet. Oké, okay, lieve mensen die uh, mede aan dutten middags of uh, overdag, hoe lang dut jij? Twintig minuten is blijkbaar ideaal. Maar misschien ja. is het langer bij jou. Ik kan het delen bij ons, het is 24 over 6. Goedemorgen, Mattia Bazaar. Peter en Kim. WRT Radio 2. Goedemorgen, vorig jaar kwam er een record aantal klachten binnen bij het voedselagentschap. In totaal bijna 5000. Mensen werden bijvoorbeeld ziek nadat ze iets gegeten of gedronken hadden. of ze klaagden over de hygiëne in de restaurants. En in de Champions League voetbal hebben Manchester City en Inter Milaan zich geplaatst voor de kwartfinales. City won met 7-0 van Leipzig. Erling Haaland scoorde maar liefst vijf keer. Nieuws uit jouw buurt. Nieuws uit Oost-Vlaanderen met Nicky van der Riesen. Het havenbedrijf Gent onderzoekt de komst van een tweede asielponton. Dat gebeurt op vraag van de federale overheid. Die wil extra opvang plaatsen om de aanhoudende asielcrisis op te vangen. North Seaport stelt dat een nieuw ponton naast de bestaande Reno mogelijk is. De Reno ligt al meer dan twee jaar in de haven. Daar verblijven op dit moment 200 mensen. De stad en de federale regering moeten de knoop nu verder doorhakken. De stad Gent reageert tevreden op de komst van een Vlaams COT-label. Dat is een kwaliteitsmerk voor studentenkoten. Ze krijgen het als ze aan bepaalde regels voldoen en er voldoende kwaliteit en brandveiligheid is. Gent is de grootste studentenstad van Vlaanderen, telt er u 40.000 COT-studenten. En er was al overleg met de stad om dat Vlaams label uit te werken. Maar toch zijn er nog een paar werkpunten, zegt Schepentine Heijsen. Dat er niet in zit, is, eigenlijk, is er ook een goed beheer, is een aanspreekpunt. En de taaklast wordt wel bij ons gelegd, lokale overheid. Dus ik hoop eh, dat het ook een beetje steun komt om dat ook waar te maken. Maar goed, met die twee bedenkingen, ja, we zijn blij dat het er komt. Het Vlaamse kotlabel is niet verplicht, maar het moet het makkelijker maken om koten te kunnen vergelijken. Er komt ook een website waar al informatie snel te vinden is vanaf januari volgend jaar. Huiseigenaars in Aalst zijn steeds meer bereid om te verhuren op de sociale woningmarkt. Vorig jaar is een campagne opgestart om huiseigenaars te overtuigen. Want Aalst komt met de lange wachtlijst van alleenstaande ouders die een sociale woning willen. Na een jaar zijn er twaalf eigenaars die de stap hebben gezet. Maar we hebben er nog veel meer nodig, zegt de Smet van het Sociaal Verhuurkantoor Zuidoost-Vlaanderen. We hebben nog veel groeimarge in ons project. En dat is waar wij de komende jaren ook verder gaan op inzetten. We willen meer en meer eigenaars bekendmaken met het systeem van huren en verhuren aan een sociaal verhuurkantoor. En zo eigenlijk dat project verder bodygeven geven, geven over de Hanse-regio van Zuid-Oost-Vlaanderen. Een eigenaars die sociaal verhuren in Aalst krijgen een huurovereenkomst van minstens 9 jaar. En 20.000 Gentenaars zullen de komende 20 jaar gevolgd worden om de impact van veroudering te meten. Onderzoekers willen weten welke rol de omgeving en de genen daarbij spelen. Voeding bijvoorbeeld of luchtvervuiling of de woonplaats. Dat kan dan leiden tot nieuwe gezondheidstoepassingen in de toekomst. Bedoeling is... ...is om zoveel mogelijk data te verzamelen... ...bij testpersonen die nu ouder zijn dan 45. De Universiteit van de Gent trekt het project... ...werkt daarvoor samen met het UZ... ...en onderzoeksinstelling IMEC. Het project zal ruim 1 miljoen euro kosten. Op 14 Nieuws kan je er ook veel meer over lezen. En vandaag zit Oost-Vlaanderen in koude lucht de hele dag met brede opklaringen wel. Het lijkt daarbij zo goed als droog te kunnen blijven. Deze ochtend is er wel nog een kans op een wintersgetinte bij. Nadien krijgen we brede opklaringen dus met flink wat zon. Later dan weer meer bewolking, maximaal 7-8 graden. De wind is ook minder fel dan gisteren gisteren de langste file van het jaar. Hoe is het vandaag, Voorlopig nog niet. Uh, ik denk dat het gaat wat minder regenen, dus uh, dat uh, zal zeker niet zo erg zijn als uh, gisteren. Dat uh, kunnen we vrij zeker zeggen. In elk geval gaat het toch wel al langzaam naar Antwerpen. Hè. Op de e 313 ben je een kwartier kwijt vanaf uh, Massenhoven. Ook vanaf Oelichem is dat zo. Op de E34. Dan op de Antwerpse ringlichting Nederland gaat het niet zo goed, want er zijn twee ongevallen gebeurd. Eerst is het tien minuten aanschuiven van Berghem tot Borgerhout. Twee rijstroken zijn daar dicht. En dan verder nog eens een kwartier van van Deurne tot aan Antwerpen-Noord. Dat komt dan weer door een ongeval dat is gebeurd op de aansluiting naar de A12. Verder richting Gent verlies je 10 minuten tot aan de Kennedytunnel. tunnel Dat is de gewone ochtendrukte. En dan kijken we even naar Brussel. Daar gaat het al een kwartier langzamer van Grootbijgaarde tot Dilbeek. Daar is dan weer door een ongeval alleen de rechterrijstrook open. En dan op de E40 tussen Luik en Aken en ook op de E42 naar Sankt-Viet zijn er al vertragingen. Dat komt door sneeuw. Daarnet waren we bezig over dutjes, Hajo. Doe jij wel eens een dutje? Uh, ja, doe dat wel graag. Zo In het weekend een keer zo. Ja, en hoe lang? Uh, wel, dat kan, dat kan uit de hand lopen. Normaal moet dat een uur zijn, maar dat kan ook wel eens drie uur zijn. Dat is niet zo goed. Hè? Ja. Echt Kijk dat is jongen. Niet goed, ja. Dat is geen dut, hè? Oh. Nee, dat is eigenlijk een halve nacht slapen bijna. Ja, ja dat klopt. Ja. Maar je klinkt uitgerust, dat is ja, goed. Dat... Hou we zo, hou we zo.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 now, give me just a little more time. Een sympathieke vrouw? Ja? Absoluut. Gain ja. Haar. Ik heb er ooit eens dus mogen ontmoeten. En we hebben over. Een niet, hè? We hebben over shakosje gepraat, dus dan ken je elkaar toch wel een beetje? Ah oh nee, je gaat dat gay imago weer nieuw leven inblazen, zo. Zij begon erover. Ik dacht van ja, ik zal dus er maar ze in aan mee. wat is jouw favoriete Chakosje? Nee, ik weet niet hoe het eigenlijk. Het ging over shakosje plots. Ja. Ik heb niks met Chakosh, maar zij wel. Verhaal die door Peter. Ja, maar ja, je moet meegaan in de mensen en interesse. En dat was bij haar uh, Chakosh. Dus kijk. Okay, okay, maar een sympathieke okay. verhaal. Tot daar. Goedemorgen, Chantal Duk het Kortrijk. Goedemorgen, goedemorgen. Jij werkt voor uh, de gemeente, of de stad Kortrijk tenminste. We waren over Powernaps bezig. Hoe zit het er bij jou? Wel, ik uh, ben daar eigenlijk een, een stukje verslaafd van, moet ik zeggen. Uh, vroeger was ik uh, topsporter en dan werden we dat aangeleerd, tussen de twee sessies of drie sessies door. Uh -huh. Ook moesten we wat uh, platte rusten en dat lukte mij niet. Oké. Okay. Dan was ik altijd bang dat ik uh, heel verwaaid zou wakker komen en niet meer zou kunnen uh, presteren. Maar door de jaren heen, want eigenlijk uh, echt van de intensiteit ervan heb ik dat geleerd. Wacht, en, en dus, hoeveel, hoeveel ik... doe je er dan per dag, Chantal? Elke dag, elke dag na de middag, na Eentje. het eten, ga ik 20 minuten, 30 minuten slapen. En okay. dan spring ik weer recht op de fiets en ben ik weer naar het werk. Hopla, ziezo. Je klinkt vrolijk en fris. Dus, uh... Maar je moet dus van het werk naar huis komen om te slapen. Ja, dat doe ik. Maar ik zag vanmorgen in de krant dat er misschien in de toekomst wel een snoezelruimte komt. Dus dat zou wel ideaal. Dan, dan kan je 40 minuutjes slapen. Zei, maar dat is toch uh, kortrijk. Nee, dan kan dat ik de ketat in inperken. Dat is toch het bastion van Quickie? Uh, van die, die gaat daar regelen. Ja. Je gaat dat regelen voor ons, Die regelt dat. Als je luistert, kwikkie, regelt het. Regelt het. Goed zo. Dank je wel, Chantal. Een hart voor Vlaams-Brabant en Brussel. Extra hard hè, morgen zitten we in het aardrijkskundige hart van Vlaams-Brabant, Kortenberg, aan het gemeentehuis. Met de live show, koffiekoeken, koffie, Sommers en er is ook een markt, dus je kan niet missen, zorg dat je komt vanaf 6 uur. En omdat wij jullie zo graag zien, hebben we nog steeds een cadeautje, dus zoek die GoeiemorgenMorgenvlag in jouw regio. En nu is dat Vlaams-Brabant of Brussel, daar hangt er een. Maak een foto van de vlag of je mag zelf ook mee op de foto staan. Deel die in de Radio 2-app en wie weet winnen jullie een weekendje weg, buiten ja, Vlaams-Brabantan of Brussel. Ja, uh, wat wij ons ook afvroegen, wat zijn de vooroordelen tegenover Vlaams-Brabanders of Brusselaars? Ik had er niks bij. Nee, ik ook niet. Ik heb daar heel weinig vooroordelen over. West-Vlamingen, Limburgers, Antwerpenaren, dat is helemaal duidelijk. Maar dit was echt een moeilijke. Nu, uh, daarom heeft Margot van de regio het even gevraagd in West-Vlaanderen, in Kortrijk, wat zijn de vooroordelen tegenover Vlaams-Brabanders en, en Brusselaars? Luister even mee. Oh, het is accent, denk ik. Uh, dat ze anders spreken dan wij. Ja. Daarom niet slechter, maar anders gewoon. Ja, we zeggen altijd van onszelf: wij zijn zo van die Burkus en ze zijn dikke na. Uh, ah, je sta hier naast mij. Dina uh, uit Vlaams-Brabant. Uh, wat is die typisch dan? Je accent? Accent. Accent, ja. ja. Voor de rest. Niet zoveel speciaal. Nee. Ik zou het idee hebben dat dat mensen zijn die een sterke eigen zin hebben, misschien. Ja en die wou weten wat dat ze willen op een harde manier. Dat ze veel directer zitten. Ja, directer? dan de wetsplamingen. Ja. Zeer vriendelijk. Um, ik denk nu aan klanten bij mij in de winkel. Hè. Um, zeer vriendelijk, maar zeer correct. Ja, zeer correct, zeer vriendelijk en direct. En die ken ik nu ook. Ik dacht dat dat dan bij de provincie Antwerpen zou vallen. Ja, ik dacht dat ook. Euh, maar dat kwam wel een aantal keer terug. Dus kijk, er zijn ja. nog dikke nekken. Heel de, de, jullie zijn niet alleen daar in Antwerpen. Pas op, deze man is ook van Vlaamse Brabant. En niet van Brussel, wel van Wijgmaal. En daar zit hij af en toe euh, op café ook. Café Het Werk is zijn stamcafé. Hoe weet jij dat? Ja, zoals ik euh, over de Chakosje weet van Kalimien ook, weet ik alles over het café van Stam van Ja, een dag leef ik voor jou.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 Zijn ze nog voor jou en mij Die ster die blijft tran die app nog. Ik ben Brabander in de Kempen woont. En wat zegt die mens? Waarom moet ik dat voorlezen? Ik vind dat niet lief. En mij zegt het over zichzelf? Brabanders zijn bekakt. Peterke, Peterke, Peterke, Peterke. Hij zal zichzelf toch niet bekakt vinden? Zou raar zijn. Zee, ik heb nog een vraag voor jullie. Welke dieren hebben jullie al ooit Schema? Bijna een vos, ooit. Bijna een vos. En jij? Kim? Ik denk nog niet. Dat zal wel eens per gebeurd zijn, maar niet dat ik weet. Maar zo wat vliegen en zo. He, ja, ja, dat wel natuurlijk. Nee, ja. nee, niks groot. Ik heb een kameraad die heeft ooit een koe omver gereden. Otto, per totaal. Ja, dat voel je wel. Ja, koe ook dood. Ja, dat wel. Ja. Oh, uh, regio. Ik neem het even mee, omdat je toch altijd moet opletten voor uh, dieren op de weg. En Margot van de regio die heeft er iets mee te maken. Het is de tijd van het jaar van de padden. En daarom hebben we Margot van de Regio. Dag Margot, goedemorgen. Hey, goedemorgen. Ik zie je op dit moment staan voor een prachtige auto, die van Goedemorgen Morgen. En wat mij Mooi. opvalt, is dat het elke dag lichter is achter Margot. Ja, dat Tof, is mega hè? zot. Ja, dat is echt leuk. Dat is leuke, leuker om rond te rijden. Het gaat snel, uh, hè. Maar de padden ja. dus, ja. Ja, ja, het is inderdaad opletten geblazen, want we zitten in de piek van de paddentrek. Uh, door de afgelopen ja, dagen, de goede temperatuur, is echt alles los bij die padden. Die zijn ontwaakt uit hun winterslaap en die zijn op weg naar beken en poelen om baby's te maken. Uh, en daar moeten ze vaak de weg voor oversteken met af en toe ja, een, een, een platte pad. Tot gevolgd zijn <lacht> auto's die daarover rijden. Het is dus heel erg. Uh, ja, het is ja. ja, het is erg. Maar uh, gelukkig is ja. de mens nog niet zo heel slecht, want er zijn overal in Vlaanderen padden over steekplaatsen uh, voorzien. Je hebt misschien zelf al gespot langs de weg, dan zijn er zo netjes. En het is daar dat padden in een emmer vallen en het is dan aan ons, goede burgers, om die emmers naar de overkant van de straat te dragen. En ik ga dat vandaag gaan doen in Sint-Cathelijne Waver samen met Pim Nieste. Dat is een bioloog, maar je, je vooral kennen als geniale filmmaker van uh, Onze Natuur. Dus uh, straks alles wat je moet weten over de padden overzet. Wauw, maar de onze natuur. Maar wat een straf ding was dat, jong. Onwaarschijnlijk. Dingen van bij ons, die je dan in de natuur ziet en die jij urenlang, dagenlang zat te wachten tot hij het kon filmen. Dus een mens met veel geduld. Margot, tot over een uur of twee. Joe. Van de regio. Maar die koe, een dood, hè. Ja, dat zal wel. Maar niks gaan. meer van over. Hè. Ja, maar Otto ook wel per totaal. Ja. Probleem. Goedemorgen. Dit is een van de mooiste liedjes van het moment. Steven Sanchez. Georgia Red en Jackson, when I think of you. Over een klein uur zit hier Prinses Delphine bij ons over belangrijke dingen. Maar we waren bezig over ja, dieren doodrijden, per ongeluk natuurlijk. Levi Luiks uit Oudenburg, die heeft iets meegemaakt op reis in Spanje. Levi, vertel eens. Toen we op reis waren naar Spanje, zaten we aan een camping die naast natuurreservaat uh lag. En die was al een hele -huh. lange weg daar naartoe, maar dat we er een rivier en die zat vol met kleine kreeftjes. Ja? Nu was dat op een avond heel veel geregend en die, die beragen over stonden. Dus de weg was vol met de, wat die kreeftjes van een 5, 30 dertig centimeter staal groot. En ja, had naar die gezin in de donker, dus hadden voilà. redelijk wat aangereden. En heb je die dan meegenomen? Uh, we hebben er een paar dingen die we niet hebben aangereden, meegenomen voor de, de barbecue. <lacht> maar die leefden nog. Je hebt toch beter de doden ja, die meegenomen. Die, ja, die waren plat, hè. Ja, oh, we moeten dat verder meenemen, hè. Nee? Ja, dat is best. wel. man. Maar kijk, Levi, je hebt er nog iets nuttigs mee gedaan, dat gevoel vooral. Dankjewel voor je moedige verhaal, Levi. En hou het veilig, hè, he, man. Nee, Dank je wel. Het is vijf voor zeven, zie je Verhalen van luisteraars. Soms ongelooflijk. Ja. Dit is Bandy Nog wel aangesproken op Blandi en Denis. Het is 3 voor 7 intussen. Goedemorgen. Kom nu uw nieuwe badkamer passen bij Stijlaarts in Temse of Lier en krijgt nog de hele maand uw hangt wat het gratis. Stijlarts, renoveert uw badkamer.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 ¡Ja, ja, ja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 voor de die prijs van maar 5,25 euro. daar Belgisch kwaliteitsvlees kopen? Met onze kippenhaasjes ga jij met de pluimen lopen. Aldi, altijd slim. De lente begint in een stijlaards badkamer. Oh, schat, ik verlang zo naar mooi weer. Hè? Ja. Groene blaadjes aan de bomen, een fris lentebriesje. Ja, oh. en een prachtige nieuwe badkamer. Aha. Voor mijn zonnetje in huis. Och jij charmeur. Ja. <laughs> Het leven begint in een stijlaards badkamer.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 Een ochtendje op Radio 2 met koningin Kim, prinses Delphine. Kijk, je hebt weer een reden om te luisteren, lieve mensen. En ja, zo meteen een keizerin van het nieuws. Elke dag, telk voor twee, BRT, Radio 2. Exact 7 uur, het Nieuws met Shema Sai. Goedemorgen, vorig jaar kwam er een recordaantal klachten binnen bij het voedselagentschap. En ook over rusthuizen hebben veel mensen geklaagd. Het Federaal Voedselagentschap heeft vorig jaar bijna 5000 klachten binnengekregen. En dat is een record. Controleurs onderzoeken alle klachten en de helft blijkt ook correct te zijn. Helene Bonte van het Voedselagentschap legt uit waarover mensen precies klagen. Ongeveer een derde van de klachten gaat over mensen die ziek zijn geworden. En die dan denken dat het ligt aan het eten van bepaalde voedingsmiddelen of ergens ter plaatse ze zijn gaan eten. Dan hebben we ook nog een kwart van de klachten die gaat over hygiëne bij voedingsbedrijven. En dan hebben we ook nog klachten die gaat over bewaarmethoden zoals... Temperaturen, houdbaarheidsdata die zijn overschreden enzovoort. Daarnaast kreeg het voedselagentschap ook duizenden vragen... ...vooral over voedselproducten die worden teruggeroepen... ...zijn mensen erg bezorgd. Zo was er vorig jaar een salmonella uitbraak ...bij de chocoladefabriek van Ferrero in Aarle... ...waardoor kinderschokolade besmet was. Sinds de coronacrisis is het aantal klachten... ...over de Vlaamse rusthuizen sterk gestegen. Vorig jaar waren er 600 en nooit eerder waren er zoveel... ...zegt Joris Monos van het Vlaams agentschap Zorg en Gezondheid. Het afgelopen jaar zagen we een opmerkelijke toename... ...in het aantal klachten zorg denk aan lichaamsverzorging, begeleiding bij het nemen van medicatie. En daarmee gepaard uh, toch ook een toename van alle klachten rond personeel, personeelsomkadering. Elke klacht uh, nemen we uiteraard uh, ernstig en is uh, vooruit van onderzoek. Soms kunnen we die klachten meteen oplossen uh, door in gesprek te gaan met het uh, woonzorgcentrum. Maar heel vaak is er ook een inspectie nodig. En net nu is bekendgemaakt dat er nog eens twee woonzorgcentra van de Franse rusthuisgroep Orpea onder verhoogd toezicht komen. Die groep moest eerder ook al drie woonzorgcentra sluiten. En nu krijgt het Prinsenhof in Brugge ook extra controle. De gemeente Grimbergen in Vlaams-Brabant organiseert vandaag een jobdag voor mensen die in de kinderopvang willen werken. Want het is heel moeilijk geworden om nog genoeg personeel te vinden voor de crashes en de naschoolse opvang, zegt Nela Macharis die de jobdag organiseert. We merken wel dat het inderdaad moeilijker is om kandidaten te vinden om te komen werken in de kinderopvang. We zien daar toch ook wel een link met de negatieve berichtgeving, waardoor de sector misschien minder populair geworden is de laatste tijd om in te komen werken. We hopen ook dat dat hetgeen is wat de Jobdag kan creëren. Een manier om gemakkelijk tot bij de werkgever te komen, volledig laagdrempelig. Gisteravond zijn enkele honderden mensen bijeengekomen aan het overheidsgebouw in Brussel, waar tientallen asielzoekers zitten. Ze willen dat de politie stopt met de deuren te blokkeren, omdat er nu niet genoeg eten en drinken en medische zorg zou binnen kunnen. Er moet een langdurige oplossing komen voor deze mensen, zegt Tine Klaus van Vluchtelingenwerk Vlaanderen. Onze bezorgdheid is vooral dat we de sense of urgency nog altijd missen bij de overheid om noodopvang te creëren, het machtsoptreden. Daar krijgt heel wat capaciteit aan in. Wees een vragende partij dat die energie aangewend wordt om te voorzien in noodopvangplaatsen zodanig dat deze mensen niet telkens opnieuw op zoek moeten naar een ander dak boven hun hoofd, waar dan ook. De mensen die in het gebouw zitten... kregen gisteren wel opvangplaatsen aangeboden... van het Brussels gewest. Maar dat zou dan maar tijdelijk zijn. En dat willen ze niet. In het Champions League voetbal hebben Manchester City... en Inter Milaan zich geplaatst voor de kwartfinales. Inter met Romelu Lukaku had genoeg aan een 0-0 gelijkspel bij Porto. En City won met 7-0 van Leipzig. Rode duivel Kevin de Bruyne scoorde... maar de man van de match was Erling Haaland. De Noorse spits maakte maar liefst vijf doelpunten. Hij was dan ook heel blij en trots maar het was toch allemaal nog wat wazig in zijn hoofd meteen na de match zegt hij It's is big night first of all to to play Champions League I'm really proud to play Champions League and I love this competition and I'm a bit blurry in my head so I don't remember the goals but I just remember just shooting and don't thinking Five goals to win 7-0 at home I'm so I'm so happy en dit is het nieuws uit jouw buurt Komt er een tweede asielponton in Gent of niet? De stad en federale regering bekijken het. En in Deinze en de Vlaamse Ardennen stijgen de stressniveaus... voor een wielerhoogdag, want nokere koersen wordt er vandaag gereden. En ze krijgen droog wielerweer voorgeschoteld. Deze ochtend kan lokaal wel nog een winterse bui vallen in Oost-Vlaanderen. Nadien brede opklaringen, een achtal graden... en een minder fel blazende wind. Meer nieuws uit Oost-Vlaanderen hoor je om half acht... en vind je al in de app van VRT Nieuws. Op woensdag is het altijd een beetje rustiger, hajo van het verkeer, vertel. Voorlopig wel, maar er zijn toch wel wat problemen rond Antwerpen. Het is aanschuiven op de E17 vanaf Kruijbeken, op de E34 vanaf Oelegem... en op de E313 een half uur toch al vanaf Herentals west En dan zijn er wel wat problemen op de Antwerpse ring richting Nederland... want er zijn twee ongevallen gebeurd. Eerst is het een half uur aanschuiven van Linkeroever tot Borgerhout. Er zijn twee rijstroken dicht. En verderop ben je nog eens een kwartier kwijt van Deurne tot aan Antwerpen... Noord. En dat komt dan weer door twee ongevallen zelfs op de aansluiting naar de A12 richting Bergen op Zoom. Richting Gent voorlopig de gewone ochtendrukte van zo'n kwartier. Dat is van Deurne tot aan de Kennedy-tunnel. Dan kijken we even naar Brussel. Daar hebben we nog geen vertragingen van echte betekenis richting de hoofdstad. Maar op de buitenring rond Brussel, daar vlies je wel een half uur van Zelik tot Dilbeek. Komt door een ongeval op de rechter rijstrook. De binnenring, daar gaat het dan weer tien minuten langzamer van Halle tot Huizingen. Tien minuten dat zeg ik 20 minuten nu al. Komt door een ongeval daar op de invoegstrook. En tot slot op de E40. Tussen Luik en Aken zijn er nog steeds wat vertragingen. En dat komt door sneeuwval. L ring bij ons ook een beetje sneeuw zijn normaal gezien. Maar voorlopig nog niks. Straks weer vragen aan Bram. Goedemorgen, morgen. Jouw dag begint. Goedemorgen, morgen. Met Peter en Kim ga je de dag in. Met een laag op je geveel. Come on, yeah. Aan Elton John, Elton John. Hey hey hey. Goedemorgen morgen. Je woensdag begint. Heeft hits gehad in de jaren 70, in de jaren 80, in de jaren 90, in de jaren 0, in de jaren 10, in de jaren 20. En nu een Beetje Clouseau. Ja, maal drie, maar een <laughs> beetje Clouseau. Het is vandaag 15 maart. Het is de dag dat je hoort op Radio 2 dat Prinses Delphine zo meteen komt mee bij Goedemorgen morgen. Vind ik wel boeiend. Zou die zo ook een pistoleken eten? Met een kroontje. Tuurlijk wel, ik heb denk de tafel gedekt. Ik heb een gouden lepeltje bijgelegd. Dat is, een heel gewone vrouw. Dat is een heel gewone vrouw. We gaan het zien. Hè? Alles krijgen we vandaag: een beetje zon, een beetje wolken. Het zou nog kunnen regenen, een beetje sneeuw blijkbaar in de Ardennen. En ons hart klopt deze week extra hard voor Vlaams-Brabant en Brussel. Want morgen zitten we daar ook echt in het aardrijkskundig hart van Vlaams-Brabant. En dat is Kortenberg. We zitten daar aan het gemeentehuis. Jullie kunnen live de show komen volgen met koffiekoeken, koffie, Willy Sommers. En uh, het is er ook Markt. En uh, Peter is er, schema is er, ik ben er. Welkom vanaf 6 uur. Dan Sowieso. natuurlijk. We waren ook bezig over de vooroordelen van jullie regio, van Vlaams-Brabant en Brussel. Ja, het is bijzonder waar dingen vandaan komen. En daarvoor hebben we een socioloog, die heet Walter Wijns. Goedemorgen Walter. Goedemorgen Peter. Onze Margot is gaan vragen aan West-Vlamingen wat ze van Brusselaars vinden, om te checken wat die vooroordelen zijn. Ze zouden onder andere een dikke nek hebben. Vertel. Ja, Dick en ik, dat zou je vanzelf krijgen als je natuurlijk in een uh, hoofdstad woont uh, waar de, de helft van uh, de, het bestuur in de wereld langskomt. De, ja. de, de regeringsleiders, koningen, dat passeert daar allemaal. Dus je hebt een beetje de wereld gezien. Uh -huh. um, en dan komt dat vanzelf. Daar worden beslissingen genomen in het uh, Europees parlement, in het Vlaams parlement, in het uh, federaal parlement. Kijk eens aan. Uh, dus uh, ja, je wordt daar vanzelf wereldwijs van en een beetje blasé, zou ik zeggen. Maar is dat, van, is dat altijd al geweest dan, Walter? Uh, ja, kijk, uh, Brussel heeft natuurlijk wel een solide reputatie als het uh, aankomt op uh, hoofdstadwezen. Hè? Mm -hmm. uh, uh, en, en dat gaat misschien ook vooral terug naar, naar de Bourgondische heersers die daar werkelijk grote sier maakten en die... Uh, waar men werkelijk naar, naar keek van, van Heinden en Ver om te zien wat voor een, een grote staat die mensen hielden. Dus ja, misschien heeft het daar wel iets mee te maken. Vandaar. Ja. Een Vlaams Brabander zou ook directer zijn. Ze weten wat ze willen. Waar komt dat vandaan? Ja, weten wat ze willen direct zijn. Weet je. Um er, er is inderdaad, je zou kunnen zeggen, want je hebt het gevraagd in, in West-Vlaanderen. Ja. Mm -hmm. En een van de eigenschappen van vooroordelen is dat dat deels een projectie uh, is, uh, maar dan een omgekeerde projectie. Dus je mm -hmm. zou kunnen zeggen dat de West-Vlamingen dat wat zij niet zijn, misschien geprojecteerd hebben voor een deel op die Brabanders. Ja, ja. Maar dat zou natuurlijk uh, verder onderzocht moeten worden. Maar speciaal, ja, kijk eens. Uh, als je inderdaad kijkt naar de manier waarop uh, de. De, de Vlaamse Brusselaar dan, uh, al, althans diegenen die het nog kunnen, hè, mm -hmm. uh, hun dialect blijven koesteren, dat is inderdaad wel een beetje speciaal. Dat, dat, dat ketjes Brussels mm -hmm. uh, dat, uh, dat een soort in overlevingsmodus uh, gegaan is, omdat natuurlijk Brussel in grote mate uh, verfranst is. Ja. Uh, en dan, als je dan zo'n eigen dialect moet, moet koesteren, als het ware half ondergronds moet gaan om dat uh, te blijven spreken, ja dat is wel een beetje speciaal, ja. Ja, wat ik ook nog opviel is blijkbaar, en dat wist ik allemaal niet, dat de grond zo goed is in Vlaams-Brabant. Wel, het is te zeggen, de, de, in Vlaams-Brabant is er een goede grond. In Waals-Brabant eerlijk gezegd nog net iets beter. Okay. Uh, maar het, is, het, is, ja, het heeft te maken met, uh, met de, le de leemgrond die daar is. Uh, maar je, je hebt in Vlaanderen nog wel goede grond natuurlijk. Maar het is wel zo dat er uh, schrale, uh, stukken, uh, schralere stukken zijn. Mm -hmm. uh, laten we maar zeggen, de, de zandgronden of de kempische gronden. Ja, daar groeit het uh, natuurlijk niet zo geweldig. De akkerbouw doet het daar niet zo goed. Ja. Uh, maar, maar, maar inderdaad, uh, Brabant dat is een, een vruchtbare grond. Hè? Dus. Uh, dat wekt dat vanzelf een soort gulheid op een Breugels feestje. Dat hou je makkelijker in een omgeving waar natuurlijk de ja, oogst goed is. Hè. Dat, en dan mag je wel als een dikke nek hebben, mag je wat directer zijn. Kijk, we zijn weer helemaal mee. Het klinkt eigenlijk nog positief. Ze zijn, ze zijn gul. Dat ga, nemen we mee. Ga van. gaat leuk zijn morgen. vlaams brabant in Brussel, in Kortenberg sowieso, er is daar markt. Walter Wijns, socioloog, dankjewel. Wipa krijgen nog een berichtje binnen. Daarna alleen van de dikke nekken van Vlaams Brabant en Brussel. Van Frederik Vets. Die zegt. Ik heb een dikke nek die in Temse woont. Ken jullie die ook? Klosser. Geen kwaadwoorden voor onze burgemeester. Hè. <lacht> stout, Frederik. Stout. Zeg, even heel snel: schema. Een dier dat begint met een U. Uil. <lacht> maar is dat juist? Jawel, jawel. Ja. Dat is toch goed? Ja, dat is, dat is heel goed. Het ja. was niet de bedoeling dat je uil zei. Maar het is een voordeel voor wie zo meteen punto-punto gaat spelen. Dat is... ah. <laughs> Oepsie. Nee, is niet erg. Bon, um, heb je de vlag al gezien? Radio 2 heeft een hart voor jouw regio. Deze week trekken Peter en Kim erop uit in Vlaams, Brabant en Brussel. Ze gaan op ontdekking en planten overal hun vlag. Ga zelf op verkenning in jouw stad of gemeente. Heb je de vlag gespot? Neem dan een foto en stuur hem door via de Radio 2-app. Gewonnen? Luister elke werkdag naar Goeiemorgenmorgen, want je maakt kans op een Vlaanderen vakantiecheck. Kom eens langs tijdens de week van de slaap. Sleeplife. Sleep Voelbaar beter slapen.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 Punto, punto, Punto punto. de prima lettera, per la Zoek met de eerste letter het juiste antwoord. Danny Vermijden uit Geel, goedemorgen. Goedemorgen, Peters, en goedemorgen, Kim. Goedemorgen, jij komt uit Antwerpen, maar je houdt wel van Vlaams-Brabantse mensen, of niet? Ik kom, ik, kom, ik, kom, ik kom uit Geel. Dat is toch wel een nuance. Hè? Dat is toch ook de provincie Antwerpen? Ja, dat is waar. Maar, uh, huh. maar laat ons zeggen dat ik, dat ik zelf iets meer met Brussel en met zwarte brabant heb dan dat ik bij het, de stad Antwerpen heb. Oké, okay. kijk ja. Maar dan gaan we dan uh, misschien even denken over twee weken grondig over discussiëren. En het maffe is, je bent enorm gefascineerd door Volendam en zijn muziek. Dus Jan Smit, Piet Veerman, BZN, Nick en Simon. Uh, het maffe is, je doet de zotste cruises ter wereld, maar je bent nog nooit in Volendam geweest. Leg uit. Nee, het, het is zo, het, ik, ik ben eigenlijk, van, van, van huis uit, ben ik, ben ik, ben ik eigenlijk een, een metal, een Maar ik heb altijd op een rare manier een fascinatie gehad voor Vol en Dan. En ik raak daar maar niet, dat staat op mijn bucketlist, ik raak tot Amsterdam voor een concert of zo. En op ja. een of andere manier raak ik daar niet. niet. doen nee. hè. het is daar zeer gezellig, hè. echt een ontzettend gezellig iets. Oh, dat kan. Ik ben er nog niet geweest. Ik denk dat dat uh, zeer gezellig moet zijn. Dus ik, uh, ik moet dat misschien, maar dat is ook door de corona. Uh, het is ja, allemaal wel wat... de corona-Oekraïne. Het is groter geworden. Hè. Het is altijd iemand ja. anders zijn schuld. Danny, we gaan vooral spelen. Zometeen start de klok van Punto Punto. Ik stel je vragen. Je krijgt de eerste letter van het antwoord. Vul aan en bij drie juiste antwoorden. Dan win je een ook. Ja, het is niet moeilijk, want daarnet is het eerste antwoord al gegeven. We beginnen met de U. Okay. Welke U is het dier dat voorleest uit de Fabeltjeskrant? Een uil. Welke V in februari is het feest van alle verliefde mensen? Valentijn. Welke W won in 2022 de groene trui in de Ronde van Frankrijk? Wout van Aert. Welke X is een moeilijk woord voor enorme vreemdelingenhaat? Uh, xenofobie. Ja, we zijn erin. Hopla. Ja, we worden U natuurlijk de uil met dank en schema. De V. Ja, Valentijn uiteraard. En dan Wout van Haat heeft inderdaad gewonnen. Punta, punta. De groene trui vorig jaar in de Ronde van Frankrijk. En xenofobie was ook juist vreemdelingenhaat. haat. Ze zijn binnen. Geniet van de goeiemorgen morgenok. Penta punta. Punta, punta. Speel morgen zelf mee en win jouw goeiemorgen Winnen is belangrijker dan deelnemen.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 Ik geniet van de zon in de schaduw met een terrasoverkapping of zonwering van Brustor. 24 over 7. Ik zie wolken, ik zie een lichtblauwe lucht. Ik heb ook al gezien in de Ardenne sneeuw. Weerman Bram, wat krijgen we vandaag allemaal? Ja, je vat het eigenlijk heel mooi samen. Hè. Op, dit moment zo, op de meeste plaatsen toch wel, toch wel, wel mooie opklaringen. Hè. Maar er zijn nog een aantal buien onderweg. Op dit moment zitten die nog boven de Noordzee. Maar die komen dus nog onze richting uit. Het zal vooral iets zijn voor de provincies Antwerpen, Limburg... en voor het oosten van Vlaams-Brabant. Daar zou dus eventueel nog een buitje kunnen vallen. Misschien zelfs een buitje van smelten, uh, smeltende sneeuw liever. Nu, in de loop van de ochtend wordt het dan volledig droog... met mooie opklaringen. Zakt tot matige bries uit het westen vandaag. En temperaturen rond zo'n... Ja, 7, 8 graden. Vanavond en vannacht krijgen we dan opnieuw ja, meer wolken. Hè. En dan van over Frankrijk krijgen we regen over ons heen. Minima van uh, 2 tot 5 graden. En zo start dan morgen een beetje grijs met hier en daar nog wat gedruppel. Maar uh, ja, voor, voor de ochtendshow morgen, voor de goede morgen, morgen, morgen vroeg ja. zal het wel best meevallen. Het gaat uh, al snel droog worden morgenochtend met ook opklaringen. Zo. En uiteindelijk ja, het wordt echt wel een, een zonnige dag morgen. Dus ziet er goed uit. Wel een stevige wind uit het zuiden en temperaturen rond 13 graden, dus dat is een pak zachter dan vandaag. En dan daarna, vrijdag in het weekend, dan krijgen we altijd wel een droge start met wat opklaringen, maar in de loop van de dag komt er altijd wel regen op ons af of een aantal buien en het blijft zacht met temperaturen ver boven de 10 graden. Veel wind morgen, ja, maar we gaan een windjak mee doen. Dat wordt leuk, hè, in Kortenberg. Een wind. Warm, geen regen. Warm heb ik niet gezegd, hè. warm warm Ja, ja, maar morgen vroeg, twee tot vijf. Ja, zeker Het is twintig. Morgen vroeger is het allemaal. En hij komt, hè? Oh, wie is dat? Ah, zometeen dat, een kaal. hart voor Vlaams-Brabant en Brussel. Goedemorgen, morgen. Heel veel mooie foto's gedeeld van de Goedemorgenmorgenvlag in Vlaams-Brabant en Brussel. We zien ze wapperen, het is de moeite. Geet bij het Scherpenheuvel, Diest, Rotselaar, Haag, Vilvoorde, Glabbeek, Wezenbeek, Opens, Teenokkerzeel. En zo kan ik nog een half uurtje doorgaan ja. en ga stoppen. Elke dag kan je met zo'n foto in onze Radio 2-app een heerlijke belevenis winnen. Een weekendje weg in een regio buiten Vlaams-Brabant. En we hebben ook vandaag een winnaar. Goede foto genomen door Sven. Als we nu maar... Als het geen Sven is, hebben we een probleem. Goedemorgen. Is het met Sven? Ja. ja! Sven Proficiat, ja. ja! Met een prachtige vlag gespot in Roosdaal, in het Pajottenland. En jij mag een volledig weekend weg, ergens buiten de provincie Vlaams, Brabant en Brussel. Sven de Dobbeleer, geniet ervan, hè man. Dank je wel. Dat is echt geweldig. Ja. Natuurlijk is dat geweldig. En morgen, ja, morgen dan komt hij. De man die in 1971 een hit had met bloemen. Veertien bloemen. Zeven anjers en zeven rozen. En een bruidsboeket. Willy Sommervast. Allemaal voor jou. Oh, goeiemorgen. Zeven anjers, zeven rozen. Een bruidsboeket voor jou. Rozen, heb ik heel speciaal gekozen. Ik die zoveel van je houd. Veertien bloemen, veertien maanden. De mooiste uit ons bestaan. Veertien bloemen als die maanden die wij zonder eind wanden, maar toch ben je weggegaan zal nu trouwen met een andere man Toch weet ik dat je niet vergeten kan Hoe we hielden van elkaar Het sprookje werd helaas nooit waar Het iets meer dan een jaar Ik heb voor jou, zeven anjers, zeven rozen, heb ik heel speciaal gekozen, ik die zoveel van je hou. Veertien bloemen, veertien banen, de mooiste uit ons bestaan.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 Zeven dozen abrikozen. Prachtig, toch? Een bruidsboeket voor jou. Een bruistablet voor jou. Morgenochtend Winnie Sommers. Zeven anjer, zeven rozen, heb ik heel speciaal gekozen. Ik die zoveel van je houd. Dit is hem, hè. Dit was de Niels de Stadsbader van 1971 schema. Daar was je niet goed van. Ja, ik herkende zijn stem niet. Ik ja, het is ook... Natuurlijk vooral zijn recentste hits. Maar... Meer dan 50 jaar geleden ook alweer. Morgen is hij er in Kortenberg. Intussen half acht exact... Belangrijkste nieuws, Shema Sijsai. Goedemorgen, vorig jaar kwam er een record aantal klachten binnen bij het voedselagentschap. In totaal bijna 5.000 Mensen werden bijvoorbeeld ziek door voedsel of drank. Of ze klaagden over de hygiëne in de horeca. Een oppositiepartij Vooruit wil in het Vlaams parlement een onderzoekscommissie oprichten... over de wantoestanden in de Vlaamse woonzorgcentra. Want vorig jaar waren er 600 klachten en dat is een record. Dit is het nieuws uit jouw buurt. Nieuws uit Oost-Vlaanderen met Nicky van Driesen. Haven Gent onderzoekt de komst van een tweede asielponton. Dat gebeurt op vraag van de federale overheid. Die wil extra opvang plaatsen om de aanhoudende asielcrisis op te vangen. port stelt dat een nieuw ponton naast de Reno... die nu al in de haven ligt, mogelijk is. De stad en de federale regering moeten nu de knoop verder doorhakken. De Reno ligt al meer dan twee jaar in de Gentse haven. Er verblijven meer dan 200 asielzoekers. De stad Gent reageert ...tevreden op de komst van een Vlaams kotlabel. Dat is een kwaliteitsmerk voor koten. Ze krijgen het als ze aan bepaalde regels voldoen. Gent is de grootste studentenstad van Vlaanderen... ...telt ruwweg u weg 40.000 kotstudenten. Er was overleg ook met de stad om het Vlaams label uit te werken. Maar toch zijn er nog een paar werkpunten, zegt Schepetine Heijsen.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 Het Vlaams kotlabel is niet verplicht, maar moet het makkelijker maken om koten te vergelijken. In Gent start een groot gezondheidsonderzoek bij 20.000 inwoners in vijf deelgemeenten. De Universiteit van Gent en andere partners gaan 20 jaar lang bekijken wat de impact is van de genen en de omgeving tijdens het ouder worden. Professor Patrick Santos. Eigenlijk willen we te weten komen van wat is de invloed van al die verschillende factoren op het verouderingsproces. Wat is de invloed van bijvoorbeeld uh, luchtvervuiling, lawaaiblootstelling dieet dat mensen volgen, de hoeveelheid beweging die ze hebben, de woonruimte waar zij verblijven en dat we ook gaan kijken naar de interactie tussen een, een aantal verschillende factoren. De onderzoekers starten binnenkort met een eerste proef. Kostprijs van het hele project is 1 miljoen euro. Je kan een langer interview over het onderwerp beluisteren in de app van VRT Nieuws. En in Deinsen start vandaag koersen, een kasseienkoers. De aankomst ligt zoals altijd op de Nokerenberg in Kruisum. De laatste twee kilometer van het koe zijn licht gewijzigd, waardoor de renners in de laatste kilometers niet meer over smalle wegen rijden, maar wel op een weg van zes meter breed. Zoals elk jaar kon de organisatie een sterk deelnemersveld strikken. Organisator Robrecht Botuinen. Zowel bij de mannen met Tim Lier, inderdaad als uitredens winnaar en dagskampioen, maar ook andere toppers aan de start. En zeker ook bij de dames hebben we een heel sterk deelnemersveld met naast de Europees kampioen Lorena Vibes, die al twee keer won in Okre, ook Lotte maar ook bijvoorbeeld de Italiaanse kampioen Elis de vrouwen starten om kwart over tien, de mannen om kwart voor één. Vandaag zit Oost-Vlaanderen in koude lucht met brede opklaringen. Overdag zo goed als droog weer. Deze ochtend is lokaal nog een wintersgetinte bui mogelijk. Nadien brede opklaringen met wat zon, 7 à 8 graden. De wind is ook minder fel dan gisteren. Haio van het verkeer, ik zie plots toch behoorlijk wat file... maar dat is vooral in Dardenne waarschijnlijk. Wel ja, hier en daar ja. wel vertragingen op de E40. Het zijn geen gigantische vertragingen hoor... maar het gaat gewoon wat langzaam daar. Vooral tussen uh, Luik en Aken, hè, die E40 richting Duitsland. Uh, maar de grootste problemen zien we toch ah ja, alweer rond Antwerpen... op de ring richting Nederland is er een ongeval gebeurd. In Borgerhout, daar zijn twee rijstroken dichtgaat om een aanrijding... horen we tussen twee vrachtwagens, een auto en een bestelwagen... waarbij de chauffeur van de bestelwagen ook moet bevrijd worden door de brandweer, dus je begrijpt dat gaat daar even duren. Uh, het is intussen één uur aanschuiven al vanaf uh, Antwerpen-West, dus voor de Kennedy-tunnel staat alles uh, potdicht en dat betekent uh, dat de Liefkenshoek-tunnel wel is vrijgemaakt in de richting van Stabroek. Uh, verderop op die Antwerpse ring richting Nederland zijn er ook nog altijd problemen op de uh, aansluiting naar de A12 in Bergen-op-Zoom. Op de ring richting Gent in Antwerpen vertraag je ook al 25 minuten vanaf Antwerpen-Noord tot aan de Kennedy-tunnel, dat uh, is de gewone ochtendrukte. Verder naar Antwerpen hebben we vooral files uh, ja, vanaf Massenhoven en vanaf Oelegem een half uur. Ook op de A12 vanuit Bomen een half uur in de bevrijdingstunnel. En dat komt natuurlijk door uh, die uh, problemen in Borgerhout. Verder op de E17 beginnen de files ook flink aan te groeien met ook al bijna een half uur vertraging van voor Kruibeke. Naar Brussel gelukkig wat minder drama. Daar hebben we files van 10 minuten op de meeste snelwegen. Behalve dan op de E429. Daar gaat het wel 20 minuten langzamer vanaf Halle. En dat heeft dan weer te maken met een eerdere geval, of een ongeval liever. Nee, nog altijd bezig zie ik op de binnenring drie kwartier aanschuiven. Daar van Woutersbrakel tot Huizingen. Uh, daar is dus de invoegstrook dicht. En verder op de buitenring rond Brussel gaat het ook nog een half uur langzamer... van Jette tot Dilbeek. Daar is de weg wel weer vrijgemaakt.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 Jouw plekje in de schaduw. Crisis. Het moment om jouw droomdressing te kopen. Op maat. Om al je kleren in op te bergen zonder je buikriem te moeten aanhalen. Lala. Want bij Ego profiteer je nu van een korting tot 1500 euro. Plus gratis plaatsing. Dankzij onze anti beurscondities. Ook dat verandert het leven. Voorwaarden in de winkel. Nu zondag open. Goedemorgen morgen, ben. Peter en Kim Radio 2 En we hebben het beloofd. En ze is er eindelijk. Echt, waar? morgen. Ik heb het gisteren een paar keer gezegd. Een paar keer, maar ja. We hebben een echte prinses in morgen. That's a first. Good morning. Prinses Delphine uh, van saxen Coburg. Our uh, listeners were wondering, how should we address you? As princess or? <laughs> no, you can address me as Delphine. I prefer that. Just Delphine. Delphine. Just That's Delphine. Okay. Okay. Fine. Je kan haar horen. Ik kan haar ook zien in de app van Radio 2, VRT Max of bij ons op één. Prinses Delphine. Heeft alles te maken met mentale gezondheid en de actie Warme William. Dat is die grote blauwe beer die op een bank zit. En die actie wil ervoor zorgen dat je kan praten over hoe je je voelt en dat je kan luisteren naar anderen die het moeilijk hebben. En de prinses vindt dat heel erg belangrijk. Why is Warme William so important voor you? Well, um, I was a teenager, like mm -hmm. everybody. We've yeah. all been teenagers, and um, and I have teenagers now as well. Um, mm -hmm. And I find them so vulnerable. Um, <clears throat> so I think it's very important that us adults, um, lis listen to them um, because well, every generation suffers their own thing. Yeah, but we've had a lot. Um, especially with media that is very available to all of them um, and it can be so overwhelming and I think their little brains is nowhere near able to have all this information mm. um, it's very harmful to them it's very scary uh, They. it's very hard for them to see the future uh, what is it going to be like so they get very worried and very scared so mm. we should be there to listen to to <clears throat> To soothe them, to ja. but really there to listen. Ja. Um, Ik ga, yeah. I'm going to translate a bit. Uh, dus ze zegt vooral van, ja, al die, die jonge mensen hebben het zo moeilijk, zijn heel mm -hmm. kwetsbaar. Ook met sociale media en alles wat erbij hoort. Dus wij zouden er echt moeten zijn ja, om te luisteren, vooral om ze te helpen. Uh, en om ze te troosten ook, ook heel belangrijk. De actie dit jaar heet de hashtag buiten. William wil dat je je gevoelens ook kan delen zonder woorden, met kunst bijvoorbeeld. Zo so Delphine, uh, how can art help us express our feelings? Oh, I think it can help enormously because, <clears throat> again, as a young person, sometimes we we know we've got something that troubles us, but we don't know how to express it. Mm -hmm. Sometimes we don't even know what it's really about. Yeah. And, and I think through art... Um, You can, you suddenly. First of all, you lose yourself in the paint, and, and it can be also about dancing. It could be singing, um, poetry, whatever. And you, you lose yourself. You say things in another language. Yeah. Uh, and so <clears throat> that already uh, can help the young person because when you're going through troubles, you must. It must come out of your system. Yeah, art can be can be a language. Yeah. Itself, ja. Dus eigenlijk op, op elke manier kan je ja, je gevoelens uiten, zingen, dansen, kunst. En op die manier kun je dingen te weten komen die je nog niet wist. Heel belangrijk. Uh, ze heeft ook met jongeren gewerkt en liet hun woorden opschrijven die in hen opkwamen. Wat is favorite word to write down? Delphine? Ja, uh, yeah. love love why it explain sounds so corny. <laughs> no um, it isn't <clears throat> a little while ago i became middle aged and i thought to myself oh i become a really grumpy old lady very <laughs> negative <laughs> and annoying to everybody or do i get a, an old lady who still sees the world uh, in a very enthusiastic way and in a very in some ways childish way mm -hmm. um, <clears throat> so I thought the way to do that is I'm going to write love a million times a day on canvas on paper and I made artworks out of it and it really helped me by writing love over and over and over again For days, it, it went on for years actually. Oh really? Did, oh, yeah. you, did you write Love already today? Um, today I didn't really have a chance. But, okay. <laughs> but It's too early, you <laughs> still have lots of chances. <laughs> exactly. We have a canvas over there. so Yeah exactly, but uh, I, I mean I've done loads of exhibitions about that. Not only I find they quite attractive because I beautified the Love by coloring each O. Dus mm het -hmm. so was een very repetitive um, artwork, which also allowed me to meditate and to really think about love. And love mm -hmm. is not about just loving your your partner. It's no. about keeping loving uh, life. Okay. And, and ha, ja, liefde het is eigenlijk heel belangrijk. Dat veel opschrijven, en dat het ook echt geloven. Het is meer dan dat. Welk woord zou jij opschrijven? Oeh, heb ik nog niet over na. Denk er even over na. Jij, ja. yes, Shema. Nee. Ja, of nee. valt me daarmee. Je moet er niet ja, over na. Ja, denk nee. er eens over na. Misschien komt het straks wel. Maar ja, goed. Dieven met... is er natuurlijk ook absoluut voor je kinderen. Ze heeft zelf ook twee kinderen. Hoe you je mental health with them? With your children? Oh, At with home? my children? Yes. Yeah. Uhm, I mean, I don't go into mental health. I don't say let's talk about mental health. No, no. nee. No. <laughs> um, um, well, we... we, we first of all I, I make myself very available mm -hmm. um, because you know you think as a parent once they're like 14 well now I'm just kind of free I can go out for dinners and so, no I really try to be home as much as possible uh, after school or especially at meals so that we can really discuss you can discuss about The day, he has discussed to me about what he's seen. Some of them has been bullying. He, thank goodness, has not been bullied himself. Okay. But has already witnessed it. Seen it. Yes. And so, I'm, we talk about it. He's also, <clears throat> it was interesting how uh, this person bullied, but they didn't actually understand dat ze bullieden? Dat ze bullieden. Dat ze bullieden. En we discussiëren over dat. Want dan de teacher niet expelden, maar ze ze niet om naar school te komen voor een maand. Maar de the niet begrepen. Dus ik dacht dat that's heel interessant. Nou, ik denk dat de then dan moeten uitleggen wat bullying betekent. You know? er, er is nog heel veel werk ook uiteraard. Uh, het ging over het feit dat haar zoon zei van, ja, er wordt iemand gepest in mijn klas en die werd van school gestuurd en hij snapte zelfs niet dat hij gepest werd. Dus het waarom blijft heel belangrijk. We gaan er zo verder over praten. We zijn aan het praten met Prinses Delphine over de actie Warme William. zelfgevragen vragen die kan je altijd delen bij ons in de Radio 2 app. Dit is Cee La Green met ook een soort boodschap.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 The black face. your ass right now. But she told me this is one for your dad, dad, dad. She did Hello, Green. Goedemorgen, morgen. Bij ons nog altijd Prinses Delphine. We spreken over mentale gezondheid en vooral de actie Warme William. Die blauwe beer die je soms ziet op een bank. En dit jaar hebben ze een actie, hashtag binnenstebuiten, Om ervoor te zorgen dat je praat over je gevoelens en dat je luistert naar mensen die het moeilijk hebben. Maar we vroegen ons af, wat doet de prinses zelf als het dan even lastig is? Ja, so Delphine, what do you do when life gets tough? Well, um, certainly my art helps enormously. And also I exercise, that's been since I was really young, mm -hmm. um, I started running at the age of 11. Okay. Um, and jogging is a little bit like what I was talking about, writing love over and over again, it's very repetitive. Mm -hmm. So it's not, you know, I, I don't run like a superwoman, No. like slow, yeah. a bit granny like actually, yeah. but it's really, <laughs> it's repetitive. En voor mij, dat maakt me, me goed. Okay. Is het like meditation? Het is. Totally meditation, ja. Yeah. Ja, dus heel veel, heel veel oefeningen doen en gaan joggen en zorgen dat het er allemaal uitkomt op die manier. Uh, het gaat veel over jongeren bij dit soort acties, maar het mag natuurlijk ook over jou gaan, lieve luisteraar. Warme William is een awesome campagne voor youngsters, Maar wat kind of message do you have voor grown-ups? For grown-ups? Well, <clears throat> I think um, we are all responsible for everybody's children. Um, sometimes I have a lot of friends uh, who don't have children mm -hmm. and I often say, look, you're just you're so important. I remember as a little girl, I used to sometimes find it easier to talk to One of my mother's friends. Okay. Um, so sometimes the outsiders of families can be extremely helpful. So we are all as adults very, very important to be there for teenagers and to listen to them, so that they can grow into adults that are less fearful yeah. and and and more positive. Het is altijd hetzelfde natuurlijk luisteren naar je kinderen of naar je kleinkinderen en soms ook inderdaad buren of familie van, uh, van de mensen waar Dat je dan het, makkelijker het, het mee werk, praat. He, ja, absoluut. Ja. Um, I was wondering, very important. How are you feeling today? I'm feeling great. Oké, okay. that's oké. Okay. <laughs> Vandaag hoor je trouwens bij Radio 2, waar er acties zijn in jouw buurt. En vanavond spreekt DJ Caroline verder over mentale gezondheid. En waarom William, kijk ook even bij ons op radio2.be voor meer verhalen. Trouwens, nog één ding... Um, dat heeft ja, meegedaan aan Dancing with the Stars. Wat die ook in de Masked Singer zitten? Ik denk Jij kan het weten, een leeuw. Tovenaar. Ja, Are you a wizard in the Masked Singer? <laughs> no. <laughs> He thinks you are a wizard. <laughs> yeah, can you I sing? I read something like that, somewhere, yeah. but can you, sing? can you sing? Oh, I mean... I if I start singing, it'll be raining... 360 days <laughs> a year <laughs> in Belgium, I'm telling you. I even blush to myself okay. when I sing. So. Dus geen tovenaar in the Masked Singer. Jammer. You never know. We'll see. I say as well, now if I would have been in, in one of the must-singer Maar ah, Jij kunt er ook nog altijd in zitten, dat is juist. Ja, ah, ja, ja, dat kan dat ja, zou mooi ja. zijn. We'll see Thank you so much for sharing your story, Delphine. Thank you. Thank you. Alles daarover, radio2.be of warmewilliam.be. Moet je maar even kijken. En deze vraag zou je ook kunnen stellen. Wat wil je van mij, Meteor en Hennemei? Goedemorgen morgen.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 4 voor 8, wat wil je van mij? Ja, de padden, daar gaan we het over hebben. En over snoep in de frigo. Pardon? Ja. 10% korting vanaf 4 keukentoestellen. Dat is slechts 1 van de vele batibouwvoordelen bij Miele. Ontdek ze in jouw verkooppunt of op Miele.be. Miele in Abessa. Bij Beobank begrijpen we dat u niet alles kan voorzien. U heeft een venster voorzien met zicht op die mooie eik in de achtertuin.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 degene die jij het schoonste vindt. No. Het leven begint in een Stijlaards badkamer. Kom nu uw nieuwe badkamer passen in onze showrooms in Tempse of Lier en krijgt nog tot eind maart uw hangtoilet gratis. Stijlaarts. Renoveert uw badkamer. Hier ga je courage van krijgen. Er is een luisteraar van Radio 2 die een DJ van Radio 2 zeer gelukkig wil maken. Dat gebeurt nog net voor 9 uur. Elke dag, telk voor 2. Goedemorgen, vooruit wil een onderzoekscommissie over de wantoestanden in de rusthuizen. En vorig jaar kwamen er een record aantal klachten binnen bij het voedselagentschap. <tied> oppositiepartij Vooruit wil in het Vlaams parlement een onderzoekscommissie oprichten om de wantoestanden in de Vlaamse woonzorgcentra aan te pakken. Sinds de coronacrisis is het aantal klachten over de rusthuizen sterk gestegen. Vorig jaar waren er 600 en dat is een record. Er moet nu dringend iets gebeuren, zegt Hannes Annaf van Vooruit. De Vlaamse regering slaagt er gewoon niet in om onze senioren te beschermen. Dat sleept nu al jaren aan. Het zijn telkens dezelfde cowboys die het verzieken voor de sector. En ja, we vinden het eigenlijk gewoon onbegrijpelijk dat minister Krivits niet strenger optreedt we leggen als overheid normen op over hoe de zorg moet worden georganiseerd. Er worden miljarden euro's subsidies gegeven om dat op een goede manier te doen. En als je dan keer op keer merkt dat het zo duidelijk fout loopt, ja, dan moet je uiteindelijk ingrijpen. En dat gebeurt op dit moment niet. En net nu is bekendgemaakt dat er nog eens twee woonzorgcentra van de Franse rusthuisgroep Orpea onder verhoogd toezicht komen. Die groep moest eerder al drie woonzorgcentra sluiten. <middels>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 Daarnaast kreeg het voedselagentschap ook duizenden vragen. Vooral over voedselproducten die worden teruggeroepen zijn mensen erg bezorgd. Chef Thibault van Aarde van Restaurant Togoe in Brugge vindt de controles van het voedselagentschap heel belangrijk. Dank denk het wel. Ik denk dat er nog op bepaalde. Op punt van bepaalde zaken nog meer controle mag zijn. Als je sommige uh, voedingsstaat ziet hoe dat ze zelf producten verwerken, hoe ze mee omgaan, stelt u daar soms wel vragen bij. Ik ga daar geen concrete voorbeelden over geven natuurlijk, maar uh, het moet zeker uh, gecontroleerd worden. Er komt één keurmerk voor studentenkoten in heel Vlaanderen. Nu hebben verschillende steden een eigen kwaliteitslepel voor koten. maar daardoor is het soms moeilijk te vergelijken. Vlaams minister van Wonen, Matthias Diependalen, wil dat veranderen. zodat studenten en hun ouders kunnen weten welke koten goed zijn. Bijvoorbeeld een lavaboom met stromend water op de kamer. De oppervlaktennormen die moeten gerespecteerd worden. En ga zo maar verder. Dat zijn normen die vandaag al bestaan. en die we dan gaan, gaan controleren ook. En dan we kan ik duidelijk zeggen en afficheren. Van kijk, wij voldoen daaraan aan die woningkwaliteitsnormen, aan brandveiligheid en de woning is ook vergund als studentenhuisvesting. Het keurmerk komt er vanaf volgend jaar, maar het is niet verplicht. Uw verhuurders van Koten kiezen zelf of ze het gebruiken. De Vlaamse regering wil dat de VDAB meer doet om Oekraïnse vluchtelingen aan het werk te krijgen. Er zijn meer dan 8000 Oekraïners ingeschreven bij de VDAB en bijna 1700 van hen hebben werk. Dat is ongeveer 2 op de 10. Maar in Nederland zijn 4 op de 10 Oekraïnse vluchtelingen aan het werk.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 Gisteren kregen ze wel opvangplaatsen aangeboden van het Brussels gewest. Maar dat zou maar tijdelijk zijn en dat willen ze niet, zegt vrijwilligster Hanna. Eigenlijk hebben ze ongeveer unaniem gezegd dat ze dat voorstel niet willen aannemen. Omwille van het feit dat ze eigenlijk al maanden van hier naar daar gestuurd worden en dat er geen enkele garantie is dat ze nadien zullen opgenomen worden door Fedasil. En zolang dat ze geen garantie hebben dat dat een duurzame oplossing is, willen ze dit gebouw niet verlaten.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 Dit is het nieuws uit jouw buurt. Wel, de werken aan de fietsnelweg in sint waas liggen tijdelijk stil door het vogelbroedseizoen. Geluid van de machines is te storend. En drie Gentse architectuurprojecten zijn in de prijzen gevallen op Batibouw. De beurs overbouwen en verbouwen. Opklaringen met zon vandaag in Oost-Vlaanderen. Wel koude lucht, we halen zo'n 8 graden. Later op de dag komt er meer bewolking binnen. Het blijft over het algemeen vrij droog weer. Meer nieuws uit Oost-Vlaanderen hoor je over een half uur... en kan je al vinden in de app van VRT Nieuws. De zon is aan het opkomen, Hayo. Problemen op de weg dan maar? Ja, toch wel een paar hoor. E314 van Nederland naar Lummen. Daar is het uh, aanschuiven zo'n 10 minuten bij park Midden-Limburg. Komt door een ongeval. Dan op de antwerp richting Nederland. Een beetje goed nieuws, want in Borgerhout is de weg net vrijgemaakt. Uh, maar ja, er staat wel nog bijna 1 uur file van linkeroever oh. ja, tot Borgerhout. Hè. En uh, daarom is de Liefkenshoektunnel nog wel tolvrij in de richting van Stabroek. Ook in de andere richting, naar Gent, vertraag je een half uur van Antwerpen Noord tot aan de Kennedy-tunnel. En dan kijken we even dus naar de uh, snelwegen naar Antwerpen. Uh, ja Toch bijna drie kwartier file rijden van voor Kruijbeek op de E17. En een half uur vanaf Oelichem en vanaf Massenhoven. En op de A12 vanuit Boom sta je ook nog een half uur aan te schuiven... ...van ver voor de bevrijdingstunnel. Komt dus door die eerdere problemen daar uiteraard in Borgerhout. Naar Brussel zien we files van zo'n ja, kwartier vanaf Affligem bijvoorbeeld. Hè. Bijna een half uur toch op de E19 vanaf Zemst. De andere assen mag je rekenen op maximaal 20 minuten wachttijd. De buitenring rond Brussel, daar gaat het een kwartier langzamer... van Eigenbrakel tot Ter Vuren. En helemaal aan de andere kant van de stad... ook nog een kwartier van Groot-Bijgaarde tot Anderlecht. Heeft te maken met een eerder ongeval, maar de weg is vrij. Oh. En de binnenring hebben we dan nog 20 minuten aanschuiven... van Woutersbrakel tot Ruisbroek. En verderop nog eens 20 minuten van Groot-Bijgaarde tot Vilvoorde. Maatkasten online. Ontwerp zelf je droomkasten op maatkastenonline.be. Oké, okay, goedemorgen. We moeten het nog even over iets hebben. Daarnet hadden we Prinses Delfine op bezoek. Uh, we hebben het interview in het Engels gedaan. We kregen veel reactie van, uh, van mensen die zeiden van dat kan toch niet. Die moet toch gewoon Nederlands kunnen, een van de, van de landstalen. Uh, we begrijpen die kritiek absoluut. Maar. Ja, ze spreekt wel Nederlands, maar ze zegt dat ze zich beter kan uitdrukken over gevoelige dingen in het Engels. Ja, vandaar dat we en dat. Laten we gewoon de boodschap onthouden die wel mooi was. Ja, dat ik is het, lieve mensen. Maar ik begrijp het uiteraard. Eh, mensen hebben daar soms moeite mee. Maar laten we inderdaad die boodschap even checken. Dat vooral. Toch niet. En nog belangrijk vanmorgen... Ja, laat die zon gewoon even in je hart. Ook. Okay. Morgen gaat hij dat live doen in Kortenberg, daar wil je bij zijn. Tussen zes en negen aan het gemeentehuis daar. Madonna, die kan niet komen. Sorry. er. Ah, De Madonna van veertig. Ah, absoluut. Het zal wel zijn. Je ziet er veel natuurlijker uit wel, zo. Mai. <laughs> Material. en Material. A material. A material. We hebben nog een klacht binnengekregen van Huget van Driessen. Ja. Huget ergert zich die geluidjes op radio of televisie precies als uw gsm gaat af. Zeker voor oudere mensen. Zo. <hijen> Dat is toch geen probleem? Dat is toch mooie geluidjes? Dat brengt een beetje leven ook. En zo kan hij wel weer. Huget, dankjewel. We houden er rekening mee. Het is 15 maart vandaag, de dag dat je hoort op Radio 2... dat er ook veel klachten zijn bij het voedselagentschap. Um, en het weer, je zou alles kunnen krijgen. Wolken, zelfs een beetje sneeuw in de Ardennen. Zon, dat ook. Maar ho... -ho. Ons hartje klopt deze week extra voor Vlaams-Brabant en Brussel. En omdat uh, we jou zo graag zien, zitten we morgen in het aardrijkskundig hart van Vlaams-Brabant. En dat is nog steeds Kortenberg. We zitten daar aan het gemeentehuis live met een hele show koffiekoeken, koffie en vooral Willy Sommer. Willy Sommer. Dank, Willy. Het is Willy. We moeten iemand vieren ook vanmorgen. Iemand die je goed kent om kwart voor negen. Maar jullie waren op zoek naar eten ook. Ja, ja. ja, dus elke week hebben we al uh, van mensen de specialiteiten gekregen als we hè, ter plaatse gingen ja. van, van de streek. En nu deze week, ja, we weten eigenlijk niet goed wat het is. We hebben we het hebben zo'n beetje opgezocht. Ja. We komen op speculaas. Ja, er en wat was, dat was blijkbaar, het Blijkbaar, dan is er ook nog... De Halse Krotten. De Halse Krotten. Ja, we zitten in Vlaams-Brabant. Dus als er mensen specialiteiten in de buurt hebben... En de spinnentaar. Dat is blijkbaar ja. ook een ding. Ook een taart. Maar overal zijn er taart. Dus taarten. als iemand tijd heeft ja, morgen... Vindt... Uh, Shema en ik hebben al wel eens gemakkelijk een hongerke. <laughs> subtiel. U weet ze welkom. En subtiel zijn jullie echt niet. Dus dat is mijn gedacht, mijn gedacht. Jongens, wie had dat Radio 2 en eten is een match made in heaven en we hebben vanmorgen iemand die zich een beetje onpopulair wil maken. Zet het een beetje luider, want het is Margot van de regio. Dag Margot. Hey, hallo. Je hebt een heel bijzondere foto gedeeld in onze WhatsApp groep. Wat is jouw gedacht? Mijn gedacht is dat je snoep in de frigo bewaart. Snoep in de frigo, maar beschrijf snoep. Ja, ik heb het over zo'n schepsnoep. De typische, ja, bij ons in aalst en Monden noemen ze dat gigipjes. Maar zo, ja, de aardbeidjes, de vampiertanden de, de, de kikkertjes. Om even in het thema van de padden te blijven. Er zit er hier ook eentje in mijn hemmer. In ik weet... uh, Ja, uh, ik vind, ja, die snoep, dat, dat heeft een extra dimensie qua smaak. Als dat in de frigo heeft gestaan, dat heeft een harde beet. Ik heb ook het gevoel dat ik minder suiker aan het eten ben dan dat ik zo'n slapsnoepje eet. Dan doe maar dat is dan niet goed, dan eet je er misschien meer van. Ja, dat kan wel zijn, maar ik vind het gewoon veel lekkerder. Uh, snoep dat uit de frigo uh, staat, ik moet dat gewoon niet hebben. Die dat zijn u... toch hard dan? Die, die, zo'n kikkertje is toch helemaal hard? Dat toch... Ja, <coughs> maar dat, dat geeft dat een vreemd. aangenamer een beet dan zoiets zompig in je mond. Je hebt dat ook met... Want ik zag ook op je foto zag ik een pot choco staan in de frigo. Van vond ik helemaal ja. mal. Dat doe ik ja, ook. maar dat is... Ja, uh, dat is ja. de schuld van mijn lief. Want choco uit de frigo dat is zoals een baksteen op je boterham smeren. Dat vind ik dan niet oké. Okay. <lacht> um, chocolade bewaren dan weer wel. Ja, er zijn verschillende regels bij ons dus. Maar uh, nee, choco in de frigo, dat is... Uh, Pralines, okay. die, die doe ik ook in de frigo. Terwijl ja. dat eigenlijk ook niet altijd veel beter smaakt. Maar gewoon omdat het dan langer houdbaar is. Bo, wat stop je in de frigo en wat stop je er niet in? Het is een belangrijke. Maar snoep vind ik heel bizar. Ja, dat heb ik ook nog nooit gedaan. Jij, ja, Shema? Nee. Ik vind het absoluut maar niks. Jouw gedachte? <lacht> Nog even samengevat, Margot. Mijn gedachte is dat je snoep in de frigo bewaart. Jouw snoep goed of jouw reactie in de app van Radio 2.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 Op naar. Het licht gaat uit, dus ons scherm ligt op Want we kijken veel en alleen Naar zilver. Ik wist niet dat je het liedje kon meezingen, Schema van het Nieuws. Ik kan dat meezingen, ja. Mooi. Maar ja, vooral het einde, als, als de muziek wegvalt, dan ligt er wel. je pas. Pommelien, Thijs en Zilver. Intussen komen ook heel veel streekrechten uit Vlaams-Brabant binnen. Uh, ambachtelijke mosterd met molenstenen, gemalen van de ster. Is dat iets voor jullie? Dat klinkt heel lekker, maar misschien wat vroeg. Wow. Ja, toch wel. Oké. Okay. Dan toch uh, eerder... Père à la grec komt ook nog binnen. Uh, blijkbaar ook iets. Uh, ja, balletjes met kriksjes, dat is toch niet vlaams Brabants? toch hier de Antwerpse Kempen en zo? Maar breng dat dan misschien mee in een tupperbeier, dan kunnen we dat mee naar huis. Oké, okay, nee, goed. Dat was wat vroeg. Komen er komen nog veel reacties binnen over uh, ja, snoep in de frigo of niet. Uh, ik ben in shock. Daarnet zei ik van, ja, pralines die doe je toch in de frigo? Dat die langer houdbaar zijn. Blijkbaar is dat omgekeerd. Ja. En nu jij? Ik te al nee toen jij het zei, want de smaak gaat ook gewoon verloren... En het wordt ook gezegd dat het absoluut niet in de, free, in de koelkast mag. Ja, frigor-koelkast is ook een ding niet, precies. dat mag ja. niet. Laten we allemaal lekker doen waar we zin in hebben. Als je dat nu lekkerder vindt, hey, go ahead. Eieren, daar is ook iets vreemds mee aan de hand. Want het komt er inderdaad ook binnen eieren niet in de ijskast. Oei, dat nu, wel. als je die koopt, in de kolderheid bijvoorbeeld, die staan altijd ja, in een warme ruimte of een toch mindere, minder koude ruimte. Ja, klopt. Maar als je dan op de verpakking gaat lezen, dan staat er dat je die in de koelkast moet bewaren nadat dat je thuis komt heel bizar. Ja, wat moet je dan doen? Nu weet ik het ook niet meer. Ja, als er een eierboer is of die het ons kan vertellen, ja. deel het even in onze app van Radio 2. De E3 Saxo Classic rijden, dat is iets voor echte Flandriëns, en dus niet voor iedereen. Maar wel voor jou, want je kan hem ook quizzen, waar en wanneer je wil. Hoe goed ken jij het wielrennen? Weet jij wat een wieltjesuiger is? Of een leegloper? Speel de quiz, test je kennis en maak kans op een e-bike. Nu in de app van Radio 2 of op radio2.be. Ik droom van een toekomst Met een open keuken, dat is de trend Schoon, We kunnen dan meestal. gezellig babbelen En iedereen wordt culinair verwend Bouwen aan morgen doe je op Battibouw Van 14 tot en met 19 maart In Brussels Expo Dankzij het Afterwork Ticket Gratis toegang op weekdagen vanaf 16 uur Meer info op battibouw.com.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 Ontdek onze onweerstaanbare condities in onze 16 showrooms of op vak.be Fak: Niemand begrijpt uw badkamer beter. Vak. Goedemorgen, morgen. Peter en Kim. Radio 2 She's after my piano Loredana, hopla! Ja, maar wacht! Dit. Ze hebben een zomerhit gewonnen met She's After My Piano en Margriet met Lekker Blijven Hangen, wat een cover was van deze song. Lekker bezig. Goedemorgen, morgen. Over materiaal en eten in de frigo. Dus uh, onze Margot zegt: Snoep, bewaar je in de frigo. Marie-Claire zegt: ja, eieren. Niet in de frigo, want uh, je hebt die nodig op kamertemperatuur om goede mayonaise mee te maken. Wist ik ook helemaal niet. Choc er zit hier veel wat ik niet wist. Chocolade. Chocolade, dus in de frigo, wel handig. Maar chocolade staat beter te koud als te warm. Hè? Ik heb iets. Ik heb ooit eens chocolade paaseitjes in mijn jaszak gestoken... om mee te ja. nemen voor onderweg. Onbegrijpelijk, ik was dat vergeten om ze op te eten. Oh. Dus een week daarna of zo zit ik in mijn auto... en ik zet zo lekker de poepverwarming op. En uh, een paar uur later merk ik dat heel mijn jas, heel mijn zetel... Oh, alles ging vol met chocola. Maar toch, zo zonde ook van toch chocolade. herkenbaar voor heel veel mensen... ook die paaseieren, uh, de klokken brengen dan paaseieren... En dan moeten de kinderen ze gaan zoeken. Er zijn toch altijd midden in de zomer, vind je toch van die gesmolten paaseieren in, in folie dan nog? Dat is niet goed gezocht. In een of Ah Nee, er zijn gewoon te veel paaseieren gegooid op de klokken. Dat soort dingen. We moeten het over nonnenbillen hebben. Lieve de Wannemaker uit Dendermonde, goedemorgen. Goedemorgen. Ja. Hallo. Vertel eens jouw verhaal over de nonnenbillen. Maar begin misschien eerst met te vertellen wat zijn nonnenbillen, want de dames kennen dat niet. Oh, uh, nonnenbillen zijn zo roze, roze-witte, he heel zachte... Uh, marshmallow. Ja. ja. Ja, klopt. klopt. roze-marshmallow. roze-wit-marshmallow. Je hebt ze in het lang, je hebt ze in het kort, maar vooral in het lang zo. Dat zijn nonnenbillen. Ja. Zijn dat dan spekjes? Ja, wij noemen dan nonnenbillen. Sloep. Ja, inderdaad. Die ja, spekjes, lijken een beetje, op, ja, lijken ja, een beetje ja. op de billen van nonnen. Vandaar dat die nonnen... <laughs> <laughs> maar dus, vertel Denk eens, wat is er aan de hand? Ja, ik, ik hou enorm van de smaak, maar ik hou niet van de, van de constructie, van het zachte in mijn mond. Dus uh, als ik nonnenbellen koop, dan haal ik er een paar uit de verpakking. En laat ik die minstens één dag gewoon aan de blote lucht uh, hard worden, taai worden. En dan, uh, ja, dan vind ik ze heerlijk om te eten. Ah, zo lekker hard da. zo. Ja, snappen we ja, helemaal. Ja, taai taaie nonnebillen. je taai nonnebillen, ja. Zoals uh, de nonnebillen vroeger. Ja, dat gaat dat gaat, dat gaat is het verder allemaal. Het is toch iets Oost-Vlaams, of niet? Nonnenbellen? Uh, ja, ja, misschien. Ja, nonnenbellen nee, vind je het? overal. Maar wij, wij, wij, benoem, wij noemen ze nonnenbellen. Maar inderdaad, uh, ze worden ook wel spekjes genoemd. Spekjes, ja, dat is ook. Dankjewel uh, voor je moedige getuigenis, lieve. Ja. En dat gewoon spekken? Ah, maar jullie noemen dat misschien spekken, wij noemen dat nonnenbellen? Google, dus, Google het dus. Goedemorgen, morgen. Een hart voor Vlaams-Brabant en Brussel. We zaten nog met een probleem, want er is iemand. Um, die zei van, zeg, in Wezenbeek-Opem hangt geen vlag. Dat klopt en dat is eigenlijk wel een beetje schandalig. GELUIDEN. Gelukkig is er Christ van de Vorst uit Wezenbeek-Opem. Goedemorgen, Christ. Goedemorgen, Peter en Kim. Je hebt een goed initiatief genomen, want wat ga je doen? Ik ga de vlag omhoog hangen bij mij thuis. De prachtige Goeiemorgen-Morgenvlag. Het is eenvoudig. Margot van de Regio die gaat ze jou bezorgen. Jij mag ze ophangen. En als iemand ze kan spotten... Um, misschien een klein tipje. Welke straat woon jij? Ik woon in de Sportpleinstraat, juist achter het voetbalveld in Wezenbeek. Ideaal. Als je daar de vlag gaat spotten, neem een foto. Deel hem in de app van Radio 2. En dan ben jij een weekendje weg buiten Vlaamse Brabant en Brussel. Dankjewel. Ja, kijk daar. En nonnenbullen? Ja, breng een keer mee. Ik breng ze mee. Dit ah, is Robbie, Robbie Williams.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 Aan het, worden ook, zeg. het is mooi om te zien, hoor. We hadden het over, uh, over nonnebillen. Dus rood-witte, lange marshmallows. Sommige mensen noemen het ook maskersvlees. En in zelen noemen ze nonnebillen zegt niet nog slappe treuzen. Ook mooi. Maar jij vindt het... Al die woorden voor gewoon. Ja, Ik heb nu pas door dat dat gewoon spekken zijn. Nee, het zijn nonnebillen. Na maar als je dat googelt, dat is gewoon een spek. Eba, jij brengt spekken mee, ik breng nonnobillen mee. Ja, dus goed. Ik moet ik nog naar de winkel. Ook nog. Ah. Je, hebt, je hebt een winkel. Ah ja, dat is ook Het is zwaar, het is half negen intussen. Belangrijkste VRT Nieuws, sai. Saesai. morgen oppositie. Goedemorgen, oppositiepartij Vooruit wil een onderzoekscommissie oprichten over de wantoestanden in de Vlaamse rusthuizen. Want er waren nooit eerder zoveel klachten over als vorig jaar. En er komt één keurmerk voor studentenkoten in heel Vlaanderen. Daarmee kunnen studenten en hun ouders weten welke koten goed zijn en voldoen aan bijvoorbeeld de brandveiligheid. Maar het keurmerk is niet verplicht. En dit is het nieuws uit jouw buurt. Nieuws uit Oost-Vlaanderen met Nikki van der Riesen. En ja, de stad Gent is blij dat er één keurmerk komt hè, voor studenten in heel Vlaanderen. Vandaag hebben verschillende studentensteden een eigen kwaliteitslabel voor studentenwoningen, maar daardoor is het soms moeilijk te vergelijken. En stad Gent is de grootste studentenstad van Vlaanderen, telt er u weg zo'n 40.000 kotstudenten. Er was ook overleg met Gent om dat Vlaamse label uit te werken, dat zoals gezegd niet verplicht is. Huiseigenaars in Aalst zijn steeds meer bereid om te verhuren op de sociale woningmarkt. Vorig jaar is een campagne opgestart om huiseigenaars te overtuigen...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 en eigenaars die sociaal verhuren in Aalst... krijgen dan een huurovereenkomst van minstens negen jaar. De werken aan de fietssnelweg, de F411... tussen de Nederlandse grens en de E34 in sint waas worden tijdelijk stopgezet. De weg loopt door het waardevolle natuurgebied... het Stropersbos, waar veel vogels op dit moment aan het broeden zijn. Die zouden door de luide machines verstoord kunnen worden... want vandaag start officieel het broedseizoen. Fietsers kunnen wel nog gewoon doorfietsen daar. Er zijn drie... Die Gentse architectuurprojecten in de prijzen gevallen op Batibouw... de beurs overbouwen en verbouwen. Daar zijn de Belgian Building Awards uitgereikt. Het Melopé-gebouw aan de Oude Dokken in Gent viel in de prijzen... net als een gerenoveerd rijhuis in de binnenstad. Van de hand van architect Dries Vens... hij bouwde het donkere huis om tot een lichtrijke oase. Door een gigantische vide te maken over vier verdiepingen hoog... zodat je echt het gevoel hebt van een soort binnentuin... Maar we hebben het ook heel bruut afgewerkt om enerzijds meer cachet te geven... maar ook om het niet helemaal te moeten gaan afwerken... met fancy stalen molestradetjes of hypoplafondjes. Maar dat scheelt natuurlijk ook immens in de portemonnee. En hoe het eruit ziet kan je op beeld zien in de app van VRT Nieuws. Ook het gerenoveerde wintercircus in Gent kreeg een eervolle vermelding. En straks start nokere de koersen in Deinzen een kasseienwedstrijd. De mannen rijden in totaal 25 kilometer over kasseien, de vrouwen 15. De aankomst ligt zoals altijd op de Nokerenberg in Kruissem en de laatste twee kilometer van het parcours zijn licht gewijzigd... waardoor renners nu op een brede weg van zes meter breed kunnen rijden. Eerst opklaringen en zon in Oost-Vlaanderen, nadien meer wolken... maar het blijft zo goed als droog weer. De felle wind van gisteren is ook gaan liggen. Al is er wel nog koude lucht te voelen vanuit het westen... we krijgen maximaal acht graden op de thermometer vandaag. En daar zijn ze. De problemen op de weg, verkeersman Hayo. Ja, goedemorgen. We beginnen in Limburg. Daar zijn grote problemen op de E314 van Nederland naar Lummen. Bijna één uur aanschuiven daar van Genk Oost tot Park Midden-Limburg. Daar zijn maar liefst drie ongevallen gebeurd. Even kort na elkaar. Sorry, en dan, dat is direct op de ook telkens. Dus probeer daar weg te blijven. Dus vanaf Genk-Oost staat alles stil. In de andere richting gaat het een kwartier langzamer. Dat is een kijkvielen vanaf Zolder. Dan rond Antwerpen nog steeds veel drukte op de ring richting Nederland. In Borgerhout is de weg vrijgemaakt. Maar in Antwerpen-Noord staat er nog steeds file... door een ongeval op de aansluiting naar de A12. Reken op een half uur vertraging helemaal vanaf linkeroever nog steeds. De Liefkenshoektunnel tunnel is in de richting van... Ook nog steeds tolvrij, maar vanaf vijf voor negen wordt die weer betalend. Ook op de ring richting Gent is het erg druk met nog een half uur vertraging van Antwerpen-Noord tot aan de Kennedy-tunnel. En dat levert nog steeds lange files op naar Antwerpen, vooral vanuit het Waasland en vanuit de Kempen. Drie kwartier vanaf Haasdonk zie ik nog twintig minuten vanaf Waaslandhaven oost op de E34. Vijftig minuten zelfs vanaf Oelichem en vanaf Massenhoven op de E313. De files naar Brussel, dat valt redelijk mee. Hou rekening met uh, ja, vertragingen van gemiddeld een kwartier op de meeste snelwegen. Op de buitenring rond Brussel is het uh, druk tussen uh, eigen Brakel en Zaventem met een half uur file. Op de binnenring twintig minuten tussen Grote Bijgaarden en Vilvoorde. En dan tot slot uh, ja, in de regio Luiken nog steeds veel drukte... door wat eerdere sneeuwval. Vooral op de E40 richting Brussel gaat het erg traag... met drie kwartier vertraging van Baptiste tot Votem. Hé hey, zeg, wat is jouw lievelingsnoepje? Mijn snoepje Ja. Uh, Geen gekke dingen zeggen? Nee, oh, niet meer een leeuw, maar dat is een chocoladereep. Hè? Ja, dat is ook. Ja, dat ja, vind ik dat, dat is, dat snoep, is mijn mag. favoriet. Goed gekeurd. Ja, je bent ook een beetje een soort leeuw van het verkeer. Ja, natuurlijk, ja. Een effectenrekening? Effect op een bal, ja? Ja, je kan niet overal expert in zijn. Gelukkig is er Wikifin voor jou vragen over geld. Kijk snel op wikifin.be. Hokjes lezen. Dat is passé, toch? Soms voel ik mij een beetje knak. Maar meestal ben ik meer aangetrokken tot libellen en plusmagazines. En daarom leek ik genre-neutraal met Mijn Magazines. Dat zijn 30 topmagazines online en één elke week in uw brievenbus... voor maar 9,95 per maand. Ja, ook mijn tijdschriften zijn mee met hun tijd. Dankzij mijnmagazines.be Camille komt naar Oostende. Deze zomer komt ze met haar SOS-tour naar Cursaal Oostende. Oostende. Een fantastische show met al haar hits. Ik heb geen tranen meer over. Kom in juli en augustus naar zee om met Camille te dansen en te zingen. Tickets en info via clubcamille.be. Samen met Radio 2. Radio 2. Goedemorgen morgen. Peter en Kim. Can you feel it?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 Morgen dus ja, kijken we al uit naar... Hoe heette die taart ook alweer? Spinnekestaart Spinne. spinneke oh, ja. in Vlaams-Brabant. Ah, is dat met die chocolade in de vorm van een spin? Ja. Leker. Dat waarschijnlijk. Ja, okay. Dat zou heel lekker zijn. Ik ben hem heel benieuwd. Snoep in de frigo, daar ging het vanmorgen over. En de schuldige is... ...tussen ook bij de padden zit. En we moeten het even hebben over Onze Natuur. Die natuurdocumentaire over de natuur in ons land... ...kan je op VRT Max nog bekijken. Wauw, de cameraman die dat gefilmd heeft, is een genie. Werkt wereldwijd, heet Pim Niste... ...en heeft een hart voor de natuur en ook voor padden. Deze tijd van het jaar, ja, opletten voor padden natuurlijk. Margot van de regio, die staat op dit moment bij de padden. Margot, vertel ons alles bij de padden en bij Pim en zijn dochter en haar vriendinnetje, want het is pedagogische studiedag en we zijn samen padden aan het overzetten um, in sint kathelijne wapen We zijn al een dik anderhalf uur bezig. En kijk, wat we al hebben gevangen is uh, een kikker. En hier in de bak zitten nog twee andere kikkers. De kikker in de emmer, die heeft ook al een naam gekregen, die heet Willy, want volgens Fee, de dochter van uh, Pim, ziet dat er een Willy uit. En ik snap het wel als ik hem in de ogen kijk. Maar uh, Pim, ik had nu wel voor de piek van de paddentrek te zijn veel meer uh, bezig. Ja, de, de piek van de paddenstrik is blijkbaar toch nu niet aan de gang. En dat heeft een beetje te maken met het weer. Gewoon. Het is vannacht toch redelijk koud geweest. Deze ochtend, gisteravond was het eigenlijk nog redelijk. Dus de beestjes die nu in de emmers zaten, zijn gisteravond waarschijnlijk nog hun, hun laatste meters gaan, gaan lopen, ingevallen En hebben wij deze ochtend gevonden. Verder in de nacht was het eigenlijk te koud, dus zijn de dieren gewoon echt op hun plek blijven zitten. Het zijn koudbloedige dieren, dus die zijn niet graag op pad in die koude. Die wachten echt tot die warme dagen. En laat het nu net het moeilijke zijn dat er een paar warme dagen zijn geweest. Dan komen die beestjes even in actie en dan wordt het terug ineens koud. Ja, dat maakt het voor de dieren en voor ons rapers af en toe... Beetje lastiger. Ja, en, uh... Iedereen is in de war. Um, maar het is wel nodig om die padden en die. Uh, want het zijn eigenlijk amfibieën te koer. Je zet ook kikkers en uh, salamanders en zo over. Maar de paddentrek bekkt nu gewoon eenmaal beter. Het is belangrijk om die veilig te helpen oversteken. Want langs de ene kant is het het gevaar van de auto's. Ze kunnen platgereden worden. Maar er zijn nog andere kapers op de kust. je hebt, je hebt eigenlijk ja, de eigen soort ook. Okay. Zij, zij zijn op, op pad. Uh, de kikkers, al die amfibieën, gaan eigenlijk naar hun poelen waar ze ook zelf geboren zijn. Waar ze hun nieuwe generatie gaan grootbrengen. En op, op die week komen ze elkaar tegen. Hè. De vrouwtjes gaan eerst uh, op pad. Dan komen de mannetjes in actie. Die proberen natuurlijk het, het mooiste, het, het uh, meest elegante wijfje te, te strikken. Maar hebben kapers, er zijn andere padden die daar ook... Uh, wel, ja. een slag proberen ja, slaan. Ja, ja, en dat worden echte gevechten. Hè. Dat, dat is echt spectaculair. Op heel goede avonden kan je echt zo'n massa zien. Zo'n bol samen die aan het worstelen zijn. Ik vind het altijd heel grappig als ze van die stampen in hun gezicht krijgen. En als, Badden. Ja, ja heel... Ja, en de kikkers ook. Hè. Die, die zijn echt wel heel fanatiek op, op zo'n moment. Allee, nee. ook, ik ben nou warmbloedig. Een vechtende paddenbol. Spijtig dat ik hem vanochtend niet gezien heb. Maar dus het is vooral bij uh, valavond dat je best buiten komt en komt helpen, toch? Ja, dat kan bij valavond en dat kan ook de ochtend erna zijn. Hè. Bij valavond komen die dieren in actie... Dat kan in de nacht wel blijven duren. Maar die kunnen gerust in die emmers blijven zitten tot de volgende ochtend. Daar is bescherming voorzien. Dus zij kunnen schuil, zich schuilhouden. Want je mag ook niet vergeten. Er zijn ook roofdieren. Er zijn ooievaars, vossen die ook wel eens een, een kikker lusten. En die emmers. Ja, dat is bijna een tafeltje, dekje. Maar ja, de, de vrijwilligers hebben daar wel voorzien dat er schuilplaats is voor die diertjes. En ook dat er... Een mogelijkheid is voor de dieren die niet gewenst zijn, dat die zelf eruit kunnen kruipen via een takje. Uh, dus in die zin is het wel best om 's morgens vroeg. Bij het eerste... Ochtendgloren, dan is het ook altijd mooi buiten. Je doet ook best een Vestje aan, want ja, het is, je moet padden helpen overzetten aan een drukke weg, dus het is ook vooral uh, nodig dat je zelf uh, veilig bent. En best ook niet te hard nijpen in de padden of de dieren. Wist niet, anders uh, ja, ga je het ook horen ik squeezen. <lacht> nee, nee, heel voorzichtig en ook zeker zien dat je geen desinfecterende gel aan je handen hebt. Dat je ze echt met heel veel zachtheid en proper handen kan overzetten. Oké, okay, maar dan is het zover Fee en Coco. Kom, we gaan hier uh, die twee padden uh, vastpakken. Jij vindt dat tof om te pakken, hè, Fee? Ja. Het is slibberig. Oh my god. Echt waar. Als ik het zie... De ja, pak ze maar. De je beelden ze in erbij de in moet je even checken op vrtennews.be of bij ons op onze Instagram-pagina van hetgoedemorgenman. <laughs> voilà. Mooi. En maar overzetten die padden zien. De Willy is los uit zijn kooi. Maar echt, man, Hij Willy. Hij wordt overgezet. Bart Peters zou ook een mooie pattenaam zijn. Zeker. Zo mijn gitarreken. En mijn Sia-lepeltjes. Ja, Soms als ik naar huis rijd, in het midden van de nacht. Kom ik langs een broodmachine en rem op volle kracht.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 vroeg waarom de waanzin het verstand versloeg ik heb geen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 Feestje, feestje, jawel feestje. Want goedemorgen, inspecteur Sven. Goedemorgen. Goedemorgen. Het wordt vandaag woensdag 15 maart. Dat is de dag van de consument. Dus dat is eigenlijk toch gewoon ook een beetje de feestdag van onze inspecteur Sven Pichal. Ja, eigenlijk wel hè. Ja, <lacht> besef je het, dat het uh, een beetje feestdag is voor jou? Ah, wel, ik heb ooit die staart gekregen op, uh, op de Werelddag van de Consument van Chris Peters. Okay. De minister voor consumentenzaken. Dit wordt nog, beter. Dit ja, wordt nog beter. Want ja, we moeten jou even bedanken. En wij, dat zijn vooral de luisteraars van Radio 2. Want jij helpt elke dag. En we gaan er iemand bij halen. Tine Osje uit Goedemorgen Tine. Goedemorgen. Zeg Tine, jij moet hem echt bedanken. Want wat is er gebeurd met jou? Uh, ja, dat klopt. Uh, wij hebben de stage een uh, keuken besteld, Bij Keuken de Update. Um, en bij de levering van onze keuken moesten wij het volledige bedrag betalen of de keuken werd niet geplaatst. Uh -huh. um, bij de plaatsing hebben wij dan gezien dat eigenlijk de keuken uh, ja, heel wat zaken ontbraken, bepaalde zaken niet pasten. Um, We hebben dus eigenlijk maanden in een onafgewerkt uh, geleefd. Ja. Um, zo ontbrak er bijvoorbeeld een inloopdeur naar onze kaders maar oh. een kruipende baby was dat wel gevaarlijk. Tuurlijk, ja. We hadden geen steen, moesten onze pasta, uh, aardappelen, groenten en onze douche gaan afgieten, water oh, en dat soort dingen, dat is ja, dus. En, en ja. hoe heeft de inspecteur jou dan geholpen? Wel, wij hebben, uh, doordat we geen vooruitzichten kregen en van het kastje naar de muur werden gestuurd, had ik uit wanhoop een mailtje gestuurd naar de inspecteur. En die heeft eigenlijk uh, met ons contact opgenomen en alles in een stroomversnelling geraakt, uh, in twee, drie weken tijd was eigenlijk alles afgewerkt. En de dag van afwerking uh, waren er nog dingen die niet pasten dan is er eigenlijk iemand uh, met een hogere functie die uh, in zijn bedrijfswagen nog dingen is komen achterbrengen. nee, de directeur doen, zelf. Oh, heerlijk. Ja, maar het wel... ja, Tine, als je uitloopt, wat wil je nu vooral even delen met de inspecteur? Wel, um, Sven, ik wil jou enorm bedanken voor alle hulp. Want zonder jou um, had het nog veel langer aangesneden oh. En had blijf je nog veel langer in die situatie gezeten. Hey, maar je hebt de mensen hun leven echt wel aangenamer gemaakt. En dat is de inspecteur. Dat is Radio echt 2. heel erg lief om eens te horen. En ja. is speciaal <laughs> nog vroeger opgestaan. Is naar de heide gegaan wow. in Capelle. En kijk eens wat ze allemaal geplukt heeft voor jou. Masse. Allemaal het ja. wow. Om jou ook letterlijk in de bloemetjes te zetten. Dat is echt Mooie bloemen. Inspecteur Sven... Zometeen is er weer een nieuwe inspecteur. Amai, dank je wel echt. Super lief. Geniet ervan. Laat hem even bekomen. Ja. Ik heb speciaal voor jou Sabrina en Boys, oh. Boys, Boys. Oh, heerlijk. Boys, oh. Omdat er niet genoeg ja, Boys, boys zijn. Ja, ik ken jou natuurlijk wel. Geniet ervan, Sven. Zalig. En zometeen nog meer inspecteur natuurlijk om 9 uur bij Radio 2. Boys, boys. Sabrina, we waren allemaal zot van Sabrina in de jaren 80. Boys, boys, boys. Zometeen de inspecteur zelf om negen uur. Uh, die zijn bloemen op dit moment in de vaas aansteken, is Zo is die ook wel. Wens en proficiat met de dag van de consument. Het mag. Wanneer er iemand zegt: ik ben keihard blij met mijn ketter quadriga komt.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 Oh, schat, dat vind ik nu zo'n schoon huis. Mai, en alles perfect afgewerkt, hè? Ja, en, zeg, en is dat vloerverwarming? Maar ja. Oh, oh, my God. Oh, my God bedoelt je? Nee, nee, oh, my God. Zo'n homemade home van Danielit, dat voelt direct als thuis. Home, my God. Ja, je voelt het ook, hè? Ja, ja, ja. Kom naar de homemade home op de deurdagen van Danielit in Wortig en Petigem. En ontdek hoe we in onze ateliers kwaliteitswoningen bouwen met een ongelooflijk thuisgevoel. Maak een afspraak op ja, ja, ik kan de lente al een beetje horen. Allee, zijn we nog een keer stil, zeg? Bij al dat gekwetter? Ah, voilà. Hoort het? Dat zijn de mannen van DMG uit Lokker. Die zijn bezig met onze terrasoverkapping. Ah, de lente klinkt zo schoon. De Maaschalk Goedhouse. Wering rolijke terrasoverkappingen. Kijk op de En kom nog tot 15 maart naar onze promodagen. Met straffe lentekortingen op het volledige gamma. Dat klinkt als? Is zo goed als de goed als. Koop bij Electrolooters uw huishoudtoestellen aan internetprijzen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 Amai, ik sta hier nog te blozen op deze Werelddag van de Consument. Ik zet op mijn beurt Erik Houtman in de Spotlights, de ombudsman van de energiesector. Dag,